PromoVendum is de nummer 1 in zorgverzekeringen voor hoger opgeleiden, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. PromoVendum.nl Zo'n uitverkopen bij Kellekeukens. Kijk snel op Kellekeukens.nl. Dit is het nieuws van 6 uur. Opgestapte MVV-trainer werd al langer bedreigd. Goedenavond, ik ben Bart Jan Kuhne. NOS om 3. Tini Ruis stopt als trainer bij MVV. Ook assistent-trainer vertrekt bij de voetbalclub uit Maastricht. Aanleiding is de agressie na afloop van de verloren KNVB-bekerwedstrijd tegen Kuik woensdag. De trainer werd op het veld door zijn eigen supporters met de dood bedreigd. En s'avonds had hij politiebewaking nodig bij zijn huis. Ruijs werd al langer bedreigd, zegt de voorzitter van de club. We hebben daar met Tini wel uh, al over gesproken, maar het was nooit van die aard dat, dat Tini aangegeven heeft... van nou, ik, ik, ik kan op deze manier mijn werk niet uh, doen, laat staan dat er aangifte gedaan zou worden. We hebben vanochtend uh, langdurig ook met spelers gesproken die zeggen ja, het is volgens eigenlijk bijna standard of performance dat we gewoon worden uitgescholden. En bedreigd, uh, dat, dat schijnt heel normaal te zijn. Vanaf volgend jaar, over ruim anderhalve week... mag je onder de 18 geen druppel alcohol meer kopen. Veel gemeentes zijn er nog lang niet op voorbereid. Die hebben veel te weinig controleurs. Maar hier in Leeuwarden zijn ze er al wel klaar voor. Die controleurs zijn er al zes jaar. Verslaggever Martijn van der Zanden ging met ze op alcoholjacht. Bravo 00, delta 284 over. Aanvangdienst voor de middagploeg met, uh, uh, burger horeca inspectie over. Sander en Dirk, we lopen nu uh, de stad in. Wat gaan we doen? We gaan nu op pad uh, voor een leeftijdscontrole voor de drank en horeca... Ik geloof wel dat je 16 bent hoor, vanaf Ach. Ach. Ach. rijbewijs. Okay. Bedankt voor je medewerking. Ah, nee, graag ja? eruit okay. Kijk, hij zag er best wel jong uit, een petje. He, we zaten even naar de kleding te kijken. He, een mager, mager hoofdje. Ik dacht hij is een jaar of 16. Bleek je zijn rijbewijs al te hebben. Hij, hij bleek zijn rijbewijs inderdaad al te hebben. Ja. Ja. Zo, zo moeilijk is het dus eigenlijk. Zeker weten. Vooral bij, uh, bij meisjes is het nog lastiger. Heel veel make-up en uh, heel veel make-up en uh, zo. So. Rechtsaf uh, kijken. Het is een leeftijd als ik vragen mag. Ik, uh, ik doe 7 -10. 7 -10. ben 17. ik opvang op de hoofd dat per 1 januari de wetgeving gaat veranderen? Ja. Ja? ja. Wanneer word jij zelf, 18? Ja, in september, volgend jaar. Je moet negen uh, maandjes ja. droog staan, zoals dat dan heet. Ja. Ga je dat ook doen? Nee. Waar denk je dat je straks inderdaad gaat drinken? Ik denk wel thuis, op een voetbalclub, uh, op straat, maakt niet uit. Er zullen geen verrassende antwoorden zijn geweest van die jongen? Nee, dat zijn uh, gebruikelijke antwoorden wat ze geven. Kort nieuws. Op de Schelling is een haai aangespoeld. Een ruwe haai van pak en beet 1,20 meter 20 lang. Dat is bijzonder, maar er zijn al jaren erg weinig haaien in de Noordzee. De verlichting op snelwegen blijft toch weer langer aan. Het licht ging sinds september om 9 uur s'avonds uit op sommige plekken. Dat wordt 11 uur s'avonds om met name onzeker rijdende ouderen tegemoet te komen. En Arriva zet extra treinen in van en naar Sirius Request. Ook worden bestaande treinen langer gemaakt. Afgelopen woensdag konden reizigers moeilijk wegkomen naar de start van Sirius Request.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 ANWB Verkeersinformatie. En nu staat er 35 kilometer file alles bij elkaar. Acht files nog maar, dat is uh, niet druk. Er zijn uh, wel wat dingen te melden. Bijvoorbeeld uh, de file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Van 4 kilometer tussen Knoopend Baterdorp en Knoopend Hoogt. was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Uh, de weg is niet vrij, uh, de A10. Dan de Ring Amsterdam-West richting Den Haag. Daar is de Koentunnel namelijk afgesloten door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Uh, waarschijnlijk gaat de weg nog over een uh, kwartiertje open. Maar dat is eerst nog natuurlijk afwachten. Uh, richting Zaanstad staat voor de Koentunnel 4 kilometer in ieder geval. Uh, wil je naar het zuiden dan moet je via Ring-Oost, via de Zeeburgentunnel uh, afzakken. Op de A27 Gorkum richting Almere 7 kilometer file tussen Kloopt-Lunette en Beeldhoven na een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. Op de A28 Utrecht richting Zwolle 8 kilometer tussen Soesterberg en knoopert Hoevenlaken door een ongeluk. En daar is de rechte, rechte rijstrook nog altijd dicht.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 IZZ. Al vanaf 68,50 per maand. Kijk op IZZ.nl. Ook adviseurs en ICT'ers gaan naar movier.nl zeker van inkomen. IZZ. Ook voor studenten in de zorg. Kijk op IZZ.nl. Hoi, ik ben Tiesto. Go back to the zoo. Hallo, ik ben Jake and, uh, it het would mean a lot if you could help Free FM by sending any serious request. 3FM Nu Rio Serious Request 3FM Love. Nou, in de naam van de liefde, uh, de mensenliefde dan, heeft Carolien van der Lees het ook zo bedoeld, 25 euro. Ja, dat is een latrine. Wat een, uh, nou ja, eigenlijk een naam is voor een cheap-ass toilet. Dankjewel Carolien en ook dankjewel Jeroen Voorveld. Meeslepend gitaarwerk van The Edge en Bono zijn best, my all-time favorite, zet hem op daar. Dankjewel Jeroen. 0909-1336, dat is het nummer van de callcenter. Of 3fm.nl plaat weet je al gewoon via computers en toestanden. Jezus oh, Christus, Christus. Oh. Uh, sorry, kan dat net zo makkelijk zijn? Ja, ik wil helemaal niet gaan piepen. Dat, dat, uh, ik ga ook niet uh, zeiken over dat ik moe ben, dat ben ik altijd. Ik heb nu wel heel weinig geslapen. En ik wil helemaal niet piepen over die sappies eigenlijk. Ik had mezelf voorgenomen om aan het begin van deze uitzending het sappie op te krijgen. Dat is dan niet gelukt. Dus ja, maar ik probeerde net echt als een veel in te jetsen, maar... Ik denk dan alleen maar van, ja, ik, ik, ik, ik mag daar niet over zeuren. Helemaal niet als je denkt waarvoor we het doen. En zoals ik toch al van moeder heb geleerd dat je blij moet zijn met wat je hebt. Maar het is nou niet echt dat je zegt van... Uh... Lekker hè? Nou goed. Uh, ik ben al lang blij dat de vrijdagavond begonnen is. Want uh, dat voelt ook goed. Het weekend is daar. En zij zijn ook daar. En dan bedoel ik gewoon eventjes het publiek al hier. Laat even horen dat Zailand echt geen Zailand is jongens! Nee, nu zitten de mensen thuis te luisteren, Denk denken, oh, dat is wel een saai land. Laat je horen! Ah, dat klinkt al beter. Uh, ondertussen is brievenbus 2 geopend. Dat heb je misschien meegekregen. Zo niet dan toch een extra reden om langs te komen, als je de mogelijkheid hebt. En anders dan blijf je gewoon lekker luisteren. En, en nou, dan kom je met je verzoekplaat, bijvoorbeeld. Zoals ook Manoek deed. Manoek, goedenavond. Ja, goedenavond. En hoe ziet jouw vrijdagavond eruit? Ja, ik ben aan het werk. Oh, oh, Wat doe je? Uh, ik werk in een callcenter. Dat is toch ook wat? Niet bij 09091336? Nee, ik zit wel in de buurt. Ik ben wel vlakbij dat callcenter. Grappig joh, maar mag ik. Ik ben nieuwsgierig. Waarvoor neem jij de telefoon op dan? Voor Tele2, klantservice. Oh, oké, dat is inbound. Ja, nou ja. Of niet? Nee, Ja, weet niet. Of zit je mensen het overtuigen? Kom nu, kom nu naar Telen 2, is echt een uitstekend idee. Ja, absoluut, absoluut. Oh, dat laatste dus, oké, okay, heel goed. En heb jij het dan via het callcenter gedaan of dacht je van nou ik weet hoe het werkt, ik doe het wel via de site? Ik uh, deed het lekker via de website, ik zat gewoon thuis en uh, ik uh, dacht ik wil even een plaatje aanvragen. Hè? Ja, nou dat heb je gedaan en uh, je was gelukkig niet de enige, hij is echt heel vaak aangevraagd. En ik moet zeggen, ik weet niet of hij al echt langs, heb jij hem al gehoord? Nee, ik heb hem nog niet gehoord. Dat was ook een beetje mijn punt, eigenlijk. Ja, nee, ik snap dat dat punt gemaakt is. Bert Kortbeek, die deed het ook. 50 euro! Wat een koek! En Edwin van Raaphorst, die had hem ook nog niet gehoord. Manuel Laurijs, H. Suikerbuik. ja, als ik door blijf gaan met die cola, dan heb ik dat. Die heeft dan vakantie met mijn moeder en broer. En vader moet nog werken. En Freek van rijen van 8 jaar, die wilde hem ook horen. Hans Meets, ho ho ho. Clemens Bierhuis. Nou, dat is het hier niet. En ja, ho ho ho, dan heb ik het eigenlijk al een beetje gezegd. Want, welke wil jij graag horen, Manouk? Ja, ik wil graag Jupiter action Christmas van Tiny Little Big Band horen. Tiny Little Big Band, ja hoor. Straks ga ik weer even contact opnemen met Gerard. Dit is natuurlijk een beetje zijn big band. In zijn eetcafé dan. En ik wens je nog veel plezier met werken. Ja, dankjewel. Jij ook, hè? Snuggle up like a polar cat, you put the X in Christmas Santa's sleigh will dive to the ground, the moment that you are around Come over here go food away business, let's put the X in Christmas Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho and a hooded top you put the X in Christmas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 Is making me melt in the afterglow. here, girl, food away business, food the X in Christmas. here, girl, food away business, food the X in Christmas. Here, girl, food away business, food the X X Take it all the to New Year's Eve. Hey, bedankt.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 En you're the only one, Rick van Uden. Heh. Nou, voor mezelf eventjes het uh, fijne nieuws. Let op mensen. Let op. Het sapje is op. Ja, vind ik dan zelf heel fijn. Nog even bescheiden applaus. Bedankt. Oké. Okay. Ah. En door. Uh, want wie staan daar bij de brievenbus? Ik zie vuur, ik zie fakkels en ik zie mannen. Hallo? Goedenavond. Hallo en uh, Goedenavond. Hallo, wie zijn jullie? Goedenavond, we staan hier namens de Koninklijke Marauché. Oké. Okay. En we hebben een inzamelingsactie gehouden onder een aantal uh, actieve collega's van ons. En die zijn vanmorgen gestart vanuit ons opleidingscentrum in Apeldoorn. Ja. En zijn al rennend en fietsend uh, richting Leeuwarden vertrokken. Jezus, maar dat is een tak. En hoeveel kilometer is dat? In totaal een, een 140, een dikke 140 kilometer. Wauw. Nou, dat vind ik jullie nog best fris vooruit eigenlijk. En uh, nou ja, dankjewel. En aangezien wij uh, de actie ook van harte ondersteunen, hebben we daar een inzamelingsactie aan gekoppeld. Een vijftigtal deelnemers uh, zijn hier uh, net aangekomen onder begeleiding. Goede verzorging onderweg en we willen graag een cheque overhandigen. Oké, okay, nou ik wil heel graag een cheque ontvangen. Het ziet eruit als een grote cheque in ieder geval. Dat heeft opgeleverd 10.000 euro. <applaus> jongen, jongen, jongen. Het personeel van de koninklijke marechassier uit Apeldoorn dus. Klopt, dankjewel. Helemaal te gek. Jullie bedankt. 10.000 euro. Uh, dat zijn twee toiletblokken op een school. En dus dat zijn echt grote blokken. Dat betekent, nou pak een beetje, 400, 500 hey, kinderen. Die uh, vanaf dat moment dat het uh, geld er is en overgemaakt. En dat gaat snel, uh, nou ja, gewoon hygiënisch naar het toilet kunnen. Ja, ja Prima. thanks. Wil je een Even kijken, ik moet even de weg beter spoelen. Ik ga door met de volgende request voor Patricia Vlugman. En die wilde deze voor Elvis. En, en Mansuming trouwens ook, voor 10 euro erbij. Serious request. Peel. Let's clean, Let's clean. this shit up. Barbara Still Love It, uh, even kijken, aangevraagd door uh, Bina van der Veen, even wat energie voor jullie mannen, en uh, zij houdt er ook van, en G Peter Herder uit Eibergen, die vindt het een mooi nummer, vindt het leuk als iedereen uit zijn dak gaat, nou dat gebeurt hier wel. Onze vier kinderen hebben elk 45 euro uit hun uh, spaarpot gedoneerd en mijn vrouw en ik vullen het aan tot 250 euro. En Manon van Dongen, die vindt het gewoon een lekker nummer voor een tientje, ja nou, zo is het. eens uh, even kijken. Ik heb echt te snel dat sapje opgehouden. Er waren nog mensen die ook zeiden tegen mij. Doe nou niet. Doe, nou niet. doe nou niet. Nee. Maar nee, goed. Uh, gelukkig kan ik heel eventjes uh, achterover zitten. Want het is uh, half zeven. En dan is het tijd om eventjes uh, te schakelen naar uh, Herman. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Was het niet te doen hè, het sapje? Uh, nee, ik zou er niet over zeuren, had ik afgesproken. Dus <laughs> uh, niet nou. gelukt. Goed bezig in man. je. Uh, jij bent op een rijtje. Uh, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen uur? 3FM Serious Request. Update. Er is een hele hoop gebeurd. Allereerst kwam Rigby langs en Spongebob bijvoorbeeld ook. Maar er is ook een mijlpaal bereikt op deze derde dag van Serious Equest. Vanmiddag is er namelijk een tweede brievenbus in het glazen huis gezet. Kijk uit voor je vingers! Kijk even op je vingers, dat je ze niet afzaagt. Ja, er wordt keurig weer een lijntjes gezaagd Koen. Maar ik vind het onvoorstelbaar dat er nu al een tweede brievenbus nou, er is, moet komen. Zijn het is alleen maar goed bezig. Is een goed teken. Dat betekent ja. dat, nou ja, dat je weer minder lang hoeft te wachten hier bij het glazen huis. Dan Klaas van Kruisdem die rijdt door het hele land om verslag te doen... van allerlei acties die gedaan worden voor Serious Request... om natuurlijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis. En vandaag dook hij onder in de wonderen wereld van fietsen onder water. Ja, je hoort het goed. En dan ben ik, ben ik, ben, ben. <laughs> Ja, even zitten. Het is echt helemaal te gek. En als je enigszins eens dus een keer iets wilt ontdekken met water, ga naar 3fm.nl slash kom in actie en ontdek dit. Duiken voor Serenus Riepen. Ik kan me voorstellen dat je er niet heel goed verstaan hebt, dus ik zal het even herhalen. 3fm.nl slash kom in actie. Even zoeken op duiken en voor je het weet, zit je midden in een onderwaterdiner. En daarvan weet je in ieder geval zeker dat als het, al, dat als het in het water valt, het alleen maar goed is. Uh, het hart van de actie is natuurlijk het callcenter. Bart Arendt zit daar en hij ziet alle plaatjes die aangevraagd worden binnenkomen. De vraag brandt zoals elke dag weer op onze lippen. Wat is de meest aangevraagde plaat van dit moment? Waar kunnen we op gaan springen? Hij vertelde het net aan Koen, die net even het verkeerde knopje indrukte. Mag even mijn zijn op? Ja. Oh, sorry. Ja. En dus het, het spannendste momentje natuurlijk. Schiet ja. op hoor. Ja. Nou, daar gaat hij dan. En wat is de meest aangevraagde plaat op dit moment? Ja, je voelt hem aankomen gisteren ook al nummer 1. Fatboy Slim met Eat Sleep Raper B. Oké dan. 3FM. Serious Request. Update. Dat was het voor mij, Giel. Oké. Okay, ben je top. tevreden met Eat, Sleep, Rape, Repeat? Er, er zit natuurlijk wel dat, dat eat in, hè? Hoe bedoel je? Nou ja, eat, sleep, Rape, Repeat. Eat. Oh, dat, ik, dacht, ik dacht dat ze beat zeiden. Ik dacht dat het over de veiling ging. <laughs> dat zou het wel kunnen, 3 slash <laughs> veiling. Je kan naar een ijshotel als je het wil. <laughs> nou ja, ja, dat is ook wat. Oké, okay, ik ga eventjes naar Erwin Hart. Want het is druk, hè, Erwin. Nou, dat valt wel mee, oh, Giel. Oh, dat begrijp ik. Tenminste, als je nee, niet ik... in... Ja? Ja, ja, ik wil net zeggen, mijn referentie is Leeuwarden misschien. <laughs> ja, ik hoorde van iemand uh, die uh, vrachtjes rijdt uh, bij Leeuwarden... dat uh, de auto's daar alle kruispunten bezet houden... omdat ze allemaal zo enthousiast zijn uh, ja? dat ze naar jullie toe willen. Ja. Je kookdealer was er druk mee, begrijp ik. <laughs> ik ga er verder niet op in. Ik heb uh, wel files op de A10. Uh, dat is uh, Ringwest richting Zaanstad voor de Koentunnel. Drie kilometer. De Koentunnel richting het zuiden is nog altijd dicht. Kan wel elk moment opengaan. Via Ring Oost kan je omrijden via de Zeeburgertunnel... Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 7 kilometer file tussen Knoopert Ridderkerk en Knoopert de Dat komt door een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. Daar staat 2 kilometer file. Uh, de Rijstrook is dicht. Op de A27 Gorkom richting Almere bij Beeldhoven 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk en de weg is weer vrij. En de A28 Utrecht richting Zwolle bij Leusden 3 kilometer door een ongeluk en ook daar is de weg weer vrij. Even een vraag aan jou Erwin. Ja? Je ziet altijd van die borden van uh, social media zoeken. Uh, maar als je dan in een file staat, is dat, dan is toch wel een moment om eventjes uh, nou ja bijvoorbeeld te twitteren met hekje SR13 of om dan even te site te gaan of dan te bellen? Dat, dat is toch oké? Okay? Dat uh, is een idee, maar je moet wel echt helemaal stilstaan uh, lijkt me. Oké. Okay. 09091336 uh, 0909 of 3FM.nl. Een uh, heftig verhaal van Wessel Huisman. Hij vraagt dan een favoriet nummer aan van een goede vriend die helaas zelfmoord heeft gepleegd. Veel herinnering aan dit nummer. Voor 10 euro. Deliverance. Lang niet gehoord, hè. Baba Sparks. I've been traveling all the time, all the time. Dat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 So I say, I've been traveling sometimes, sometimes. Oh, oh, oh. When my vision fall and my bottle shine, my shine. Only oh, long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 But my deliverance stop I've been traveling For some time Some time When my vision falls And my father shines My father shines My father up On these long nights.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 Have to vijf, en mijn so mijn badaan, I've been traveling for some time.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 Fijn, Edenvries Hoekstra, Dokkum. Uh, Geran Feuring heeft hem aangevraagd. E Schutmaat uit Friese Veen, uh, zelfs twee keer. En M van der Horst uit Albedeboren. We gaan schakelen met Boulevard, trouwens moet ik zeggen. Oh, shit, oh. Uh, verder Mout en Guus Konings oh, en hebben we aangevraagd uit Tegelen. tegelen. en natuurlijk uh, de niet. zekere Onno Hoes heeft hem ook aangevraagd. baby. Het is ongelofelijk, Goedenavond, heren. goedenavond, Goedenavond. Mag je het eerst even complimenteren voor de uitzonderlijk goede sfeer? Want ik heb het hele twee dagen opstaan. Ah, dat is echt top om te horen. Dat is echt sympathiek. Dank je wel. Ding. Hoe staat het ervoor? Is er al een tussenstand? Zitten we al nee. over de 2, 3 miljoen? We hebben geen idee. Dat is aan het einde van de uitzending die Sofie Hilbrand straks gaat doen. Zo rond half negen. Dan komt zij hier binnen met een cheque. En gisteren, maar goed, dat hebben jullie gemeld, was het echt meer dan een miljoen. Meer dan het ooit geweest is. Dat was echt... Ongelooflijk. Ja, ik ja, kan me voorstellen dat je toch van start gaat. Dat je denkt, ja, dit jaar toch maar weer even zien. Zoveel initiatieven al geweest. Gaan mensen nog wel geld geven? Dat is echt een mm. hart onder de riem, denk ik. Dat mensen toch bereid zijn om gelijk weer te doneren, hè? Absoluut. Kijk, we zijn er nog niet niet, dat, dat is ook een beetje mijn angst, dat mensen nu denken, oh joh, die zijn er wel, maar uh, hoe dan ook. Het is een miljoen meer dan er ooit zou zijn opgehaald voor deze stille ramp. Dus in dat opzicht, uh, ja, kunnen we daar echt best uh, nou, tevreden over zijn. Ja, ja, heel, ja erg, heel erg. He helemaal in het noorden van het land, mannen. Hoe is het daar buiten? Komen er genoeg mensen? Uh, uh, misschien moeten we ze zelf even vragen, we gaan het eigenlijk. even vragen, uh, eigenlijk, uh, jongens. Uh, ja. Hoe gaat het hier dan, Leven? Leeuwarden nou, is zo echt is... fantastisch. <laughs> het is een geweldige stad. Er zijn heel veel mensen die hun eigen initiatieven gedaan hebben... hier en geld door de briefbus kunnen komen gooien. En ja. Het zijn nuchtere mensen, maar met een goed hart. En dat merk je heel en erg. Een soort Friese trots is er wel degelijk. Maar eh, zoals je terecht zei, er zijn heel veel acties door het hele land. En eh, nou ja, dat, dat moet het ook zijn natuurlijk. Gewoon een, een actie van Nederland. Maar mag ik dan nog even kleine? Als ik een kleine donatie zo maak, mag ik dan een plaatje aanvragen? Ja, natuurlijk. Ja. Zo, uh, zo werkt het concept. Ik wil wel, de live versie van Higher Ground, Stevie Wonder van het concert Natural Wonder. Zo, zo, zo, zo. Jij hebt wel smaak, zeg. Toevallig heb ik hem bij me. Maar uh, wat levert dat op? Ja, dat is uh, gelijk de ja, onbeleefde vraag. Ja, uh, ik krijg een kind hè, kleintjes letter, 50 euro, 50 euro, nou oké. Okay. 50 euro, van een koek! <laughs> <Ja>. <laughs> maar een hartstikke goed, heel oh, veel succes nog. hij loopt al hier, het is hier voor jullie. Hé, hey, fijne avond, dankjewel voor de aandacht, hè. <muchas>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 Deze oh hey Lumineers, Linda Hulspas, Roosmarijn de Moor en hey Joris Bernard vond het ook een leuk liedje. Dus die vroegen hem allemaal aan via 3fm.nl slash of via 0909 1336. Oh, daar gaat de bel. Joris, kan iemand even openen? Oh, ja. hey. Ja. Het is Emiel Roemer. Dat is leuk zeg. Ja, een politiek bezoekje Hey, goeie avond. Hoe is het meneer Roemer? Ja, uitstekend. Wat ik, leuk ik, dat hij eh, langskomt. Ja, ik denk. Weffer. Ik heb dat andere jaren ook gedaan. Ja. Zelfs hier in het hoge noorden. Uh, het is uh, buitengewoon gezellig. Wat hangt hier een sfeer op het plein? Echt super tof. Ja, heel maar... Heel... Uh, ja, ik, we hebben onder het personeel weer wat geld opgehaald. Dus ik denk, ik kom sowieso een check brengen. Nou, van dat 1910, wow. euro. 1910 euro. Dus die mag sowieso bijgeschreven worden. Dat is toch echt. En, en van wie komt dat geld? Van, van het personeel van de SP. Tjonge, die sowieso al alles moet inleveren. Uh, ja, ja. daarom. Dus, uh, dus ze zijn het gewend. Ja. Ze zijn ja. het gewend. Oh, zo. En Pas ik heb hebben. nog iets voor de veiling. Ja. En uh, dat moeten jullie volgens mij wel aanspreken. Ik ga mezelf uh, aanbieden, twee uur lang als DJ. Nee. Voor een café of een uh, wow. discotheek, maar dan onder één voorwaarde: ja? Ik draai natuurlijk wel alleen hardrockmuziek. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oh, dat en is ik echt... heb al een aanbieding. Ja? Uh, Henk Westbroek heeft al 500 euro geboden voor, uh, voor zijn Sterway. Oh. Maar dan uh, moet volgens mij flink over kunnen. Dat vind ik ah. leuk, Emiel, ah. dat is echt... Ben een goede dj dan, Emiel? Uh, nee, dat maar ik ons van ja. hardrockmuziek en uh, ja. nee... Uh... Maar wat gebeurt er als, als Emiel Roemer dan thuis komt en die gooit lekker de schoenen uit, het jasje gaat uit en dan gaat er even een goede hardrockplaat op, wat gebeurt er dan? Uh, ja, wat gebeurt er dan? Dan, uh, dan zit ik heerlijk op de bank te genieten van, uh, ja, van Metallica of, zo, of Iron Maiden. Ja. Of, of heel soms voor de spiegel met de luchtgitaar erbij. Zo. Uh, ja. Uh, ook, ja? Ja, ja, ik heb het één keer uh, per ongeluk op televisie gedaan. Ja. Uh, en dat, uh, dat achtervolgt me nog steeds. Uh, maar het is, het is heerlijk om lekker met stevige ook even lekker uit je dak te gaan. Wat leuk zeg! Ik, uh, ja, ik had niet gerekend op je komst, maar nu dan toch nog eventjes je lijf leren. <lacht> En wat kunnen we draaien? Dan nu? Want... Ja, dan zou ik toch Metallica het liefst horen. Gelijk. Maar als je een beetje rustig hebt, dan dat het plein niet gelijk leeg is. Nothing else matters of zo. Ja. Dan. Ja. In in in de mooie strijkers. Dat, uh... mooi ja, ja, ja. ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. Met liefde. En ik begrijp dat. Uh... Mag ik je zeggen, dus Uiteraard. Dat je straks ook aanwezig bent in de televisieuitzending. Ja. Oké. Okay. Wat ga je daar vertellen dan? Uh, nou, Ik heb natuurlijk een, eenzelfde ervaring zoals uh, uh, uh, jullie eigenlijk ook steeds vertellen over Burundi bijvoorbeeld. Ik ja. ben twee jaar geleden in Kenia geweest. En ik ben een hele dag in de sloppenwijk in Nairobi geweest. Waar op de helling zo'n 250.000 mensen wonen. Zonder water, zonder elektriciteit, zonder riolering. Uh, waar je die problemen van de hygiëne uh, zo zichtbaar ziet. Uh, het, het, het, je maag draait echt zes keer om als je daar doorheen loopt. Mm -hmm. En die kinderen in hutjes van drie vierkante meter met een gezin. Uh, je ja, ziet rondbaliën waar, waar de beesten, ze dus hebben wat varkens van kippen, gewoon uh, voor, de, voor de voordeur hun behoeftes doen. En waar gewoon geen hygiëne is. En dan, dan denk ik van, dat dit in onze rijke wereld nog steeds mogelijk is. Daarom ongelooflijk tof dat jullie dit onderwerp gekozen hebben, want het raakt me enorm. Nou, dat vind ik echt mooi om te horen. Dus je hebt ook wel die reportages van Erik? Uh, ja, absoluut. Die, ja, ja, absoluut. Ja, heeft Erik een hele mooie gedaan. En uh, ja, dit, dit moet echt. Daarom hoop ik echt dat jullie uh, het dat record van vorig jaar echt dik en dubbel ja. uh, gaan overtreffen. Bedankt, moeten we het nog hebben over stickers? Nou, die walgelijke dingen moet je maar gewoon uh, ver weg laten, want ik word er helemaal niet goed van. Ik leg het even uit toch, voor de luisteraar die het niet meegekregen hebben, maar uh, Geert Wilders is nu helemaal doorgeslagen. Die heeft een anti-Islam sticker op de markt gebracht, die iedereen gratis kan bestellen. Ja, dit is, dit is echt te walgelijk. Zo vlak voor de kerst? Nou ja. precies, dit is puur, wat mij betreft is dit pure discriminatie en haatzaaien. En uh, uh, moeten we daar gewoon keihard tegen optreden. Laten we het over de positiviteit hebben, het goede dat het Rode Kruis iets kan doen aan datgene wat jij dus ook gezien hebt. Zeker weten. En daar gaat het om. En nothing else matters. Dank jullie wel en heel en veel, veel, succes veel succes hier. Dank je wel voor je komst. De stringsuitvoering dus, van Metallica. Oh. Far from the heart, forever trust who you are, and nothing else matters. I never opened myself this way, life is eyes. Are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 Nog één minuut. Mooi pingel. Lekker. Oké. Kom op, Wesley. Hoe lekker hoor. Buitenkantje rechts. In de kruising. Woe. De Xbox 360 met FIFA 14. Tijdelijk vanaf 199 euro. Dichter bij echt voetbal kom je niet. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Bij Albert Heijn doen we er alles aan dat deze kerst lukt. Bijvoorbeeld met deze bonusaanbieding. Alle aha-goomet-minis waarmee u zelf uw gourmet kunt samenstellen. Deze week 2 plus 1 gratis. Kerst lukt, gewoon bij Albert Heijn. Promovendum vindt dat hoge kwaliteit en een lage premie prima samengaan. The Singles Collection van Raccoon. De complete verzameling met alle singles van Raccoon. Atem.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 Geen zorgen. Promovendum.nl Dit is het nieuws van 7 uur miljardenverlies voor BlackBerry. Goedenavond, ik ben Bart Jan Kuhne. NOS om 3. Mobieltjesfabrikant BlackBerry heeft de afgelopen drie maanden 4,4 miljard dollar verlies geleden. Dat is vier keer zoveel als in de drie maanden daarvoor. De omzet van het Canadese bedrijf daalde met 56 procent. Komt allemaal doordat de nieuwe modellen van BlackBerry enorm slecht verkopen... zegt onze tech-redacteur Erger van der Wel. Ruim een jaar geleden begon BlackBerry met de verkoop van de BlackBerry 10 toestellen. En het zijn juist die toestellen die totaal niet aanslaan. Komt onder meer omdat het bestuurssysteem weinig voordelen heeft... ten opzichte van bijvoorbeeld Android of de iPhone. En er komt bij dat er eigenlijk geen apps voor worden gemaakt. En zonder apps ben je in deze tijd als bestuurssysteem en telefoonmaker nergens. De slachtoffers van oud-neuroloog Jansen Steur zijn opgelucht, nu zeker is dat hij nooit meer als arts mag werken. Het Medisch tugcollege in Zwolle bepaalde dat vandaag de uitspraak betekent dat hij ook nergens anders in Europa meer aan het werk kan. Opluchting dus bij zijn voormalig patiënten. Ik ben zo ontzettend blij. Dat is ja, de eerste slag, die hebben we gewonnen. En het gaat niet alleen om ons vijf, maar hier is nu wel heel duidelijk... dat het dus gewoon echt allemaal heel fout is gegaan. Ja. En ja, ik ben heel blij, heel blij. Eindelijk. Ik ga hele fijne kerstdagen krijgen. Onze Steur maakte zijn patiënten van alles wijs over hun gezondheid... en drong ze medicijnen en zelfs operaties op. Er loopt ook nog een strafzaak tegen de oud-neuroloog. Het vliegtuig dat Nederlanders uit Zuid-Soedan heeft geëvacueerd, heeft een tussenstop gemaakt in Ethiopië en vliegt vanavond door naar Eindhoven. Aan boord zijn ongeveer 40 Nederlanders die zo snel mogelijk weg moesten vanwege de onzekere situatie in het land. Maar niet al onze landgenoten zijn vertrokken. Vertelt de plaatsvervangend ambassadeur in Zuid-Soedan. Er zijn een aantal uh, Zuid-Soedanese Nederlanders. Uh, en uh, ik denk dat uh, voor hun toch speelt. Ja, uh... De afweging van uh, zal ik hier gaan of zal ik nog blijven? Dus ik denk dat dat gelegen betaalt waarom sommige mensen toch zeggen: Ik wil het nog even een dag langer uh, aanzien of ik wil nog een aantal dingen kunnen regelen.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 Hoe hoog leg jij de lat? Hallo, ik ben Guus Meewes. Hoi, wij zijn Handsome Poets. Steun 3FM en vraag nu je serious request aan. 3FM. Nu. Giel. Serious request. 3. FM. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun. bij Luc Roberts thuis. Maar ik hoop, zoals volgens uh, planning, want hij schrijft al tien jaar zielsgelukkig met mijn liefje Linda van Hof. Dit is de plaat waar zij het vrolijkst van wordt en waardoor ze nog wel eens een moveje wil wagen. Een move wil basten op onze huiselijke dansvloer. <laughs> nou ja, ik hoop dat het gelukt is. Dankjewel voor jouw bijdrage. Voor jouw Serie quest. 10 euro. Schrijven wij bij. En dan uh, ja, horen we het over een uurtje. Wat dan de tussenstand van vandaag is. Uh, ik maak even van de gelegenheid gebruik om uh, te vertellen hoe je Sirius Your Quest kan volgen. Uh, dat kan natuurlijk sowieso door hier naar Leeuwarden te gaan. Dan zitten wij op het Wilhelmina-plein, beter bekend als uh, Silence. En daar zijn meer mensen, toch? Jongens, laat jullie even voor je! Yeah! Dan geloven ze in het thuis ook dat we hier niet alleen zitten. Uh, je kan natuurlijk ook uh, het volgen via 3FM. Uh, via 3FM.nl, via 101 tv. Uh, wat een beetje lastig te vinden is, ik vind het ook altijd irritant, is UPC bijvoorbeeld, als je dat hebt. Dat is kanaal 15, en Ziggo kanaal 999. Ja, en op Nederland 1 en 3 af en toe, check daarvoor 3fm.nl slash uitzendtijden. En dan is het tijd voor iemand die een plaat aanvraagt van zichzelf. Tamelijk maar. <lacht> Aangezien het een vriend van het station is, uh, dat doen we daar niet moeilijk over. Dames en heren, het is Guus Meijers aan de lijn. Hey. Guus, goedenavond. Goedenavond. Dit ga ik echt de plaats van mezelf aanvragen. Oh, nou ja, ik ga in ieder geval straks een plaats van jou draaien, of je, ik weet helemaal niet. Nee, jij zal, hij is heel vaak zal ik aangevraagd. Ik, zal ik hem voor betalen? Nee, dat hoeft helemaal niet, dat... Uh, nee, nou, nee. Maar, uh, ik mag ook niks. Maar... Nee, ja, nee ja, je mag doen wat je wil. Ik, uh, ik weet helemaal niet waarom ik je aan de lijn heb, maar ik denk dan eigenlijk uh, voor iets van een veiling item. Maar laat ik eerst gewoon even de vraag stellen. Guus, hoe gaat het met je vrijdagavond? Nou, ja goed, goed, het is vandaag 11 uh, jaar getrouwd. Ah, oh. Dus uh, ja, huwelijkdag. Dus, dus uh, het, het, het, het, moet, het, het moet toch een veelbelovende avond worden. De het, romantisch uh, dinertje? Ja, de, deel 11 van diezelfde film, denk ik. Ja, ja, precies. <lacht> oh? ja. Kinderen het huis uit en uh, gewoon saampjes? Uh... Nee, nee de kinderen zijn dan in het huis en wij zijn, uh, wij zijn even uit. Nog beter. Leuk En vanaf, dus? dan, dan vanavond een tijd weer terug. Ja, nou, van harte. Uh, echt mooi. Ja. Nee, maar niet meer. Nou ja. Zeg. Ja, nee, maar. Ik, ik kan me niet zeggen wat we gaan doen, want dat is helemaal niet. Ik dat denk... kan hier niet. Uh... Ik uh, weet dat jij ook wel van lekker eten houdt. Dus ik hoop dat het echt het lekkerste restaurant van de wereld is. Ik gun het je van harte Echt. Ja, dat is het. Ja? Oh, daar ben ik vorige week nog geweest. <laughs> wat heb je daar gegeten? Ja, dan... je? Oh man, afgelopen zaterdag. Was het goed? Ja, dat was goed. Dat is het, maar ik weet helemaal niet of gisteren naar naartoe toe gaat. Maar dat, is de la... dat was de laatste week van Oud Sluis. Dat wordt dan vaak gezegd als het beste restaurant van Nederland. En uh, ik had de mogelijkheid om daar afgelopen zaterdag nog één keer te mogen eten. Ja, fantastisch. Fenomen. Nou, dan, uh, dan, uh, dan zeg maar wat ik moet gaan eten. Ja, ja ik zie je. Ja, hij staat nu echt ja, al. Ja, fantastisch ja. Guus. Nou ja, doen ze de groeten en, uh, nou, de, ja, nee, je moet gewoon benieuwd menu nemen, natuurlijk. Um, ik heb jou aan de lijn omdat je ongetwijfeld ook iets gaat bijdragen aan Series Quest. Dat heb je al gedaan, natuurlijk, als Ryan Hoofd van Brabant zijn. Ja, was onwijs leuk, trouwens. Ja, waarvoor uh, heb... dank dat ik dat mocht doen. En, uh, en uh, inderdaad, ik, um, wij, wij, wij zijn bezig met die onwijs leuke tour en die heeft uh, te en, um, en we gaan uh, oh. nog naar jouw stad, naar het patronaat. Ja, dat weet ik. En uh, daar mag ik. Ja, en daar mag ik. Uh, een kaarten voor op de verandering zetten met een meet and greet dus ik ben al blij dat ik er ben, maar ik ben nog blij dat het nog nuttiger wordt op deze manier. Ik weet niet of het heel veel meerwaarde heeft, maar ik kan daarmee zelf in mede aanbieden, want ik zal er ook zijn die avond, omdat ik, nou ja, daar hebben we het de laatste keer over gehad toen je bij mij was. Ik wil gewoon echt ook die clubshow een keer zien. Ik heb hem sowieso in mijn agenda staan, 6 februari, patronaat in Haarlem. Ja, nou ja, ik denk dat het wel leuk is als we hem met G&G kunnen combineren. Ja, een G&G, Guus en Giel. Uh, wij zijn er. Ja, en greet en greet, en greet greet met Denk twee zachte G's. Nou, ja. ja. We hebben een harde en een zachte. Die starten. Ja, ja. ja, ja. ja dat, zal, dat zal blijken hoe gezellig het wordt natuurlijk. Ja. Uh, dat klink, klinkt als de dik en de dunne. Ja, precies. Ja, ja dat klopt Zij ook, ook wel toch? Ze dat toch zo op, <laughs> nee, nee, heel erg leuk. Nee, maar ik ben serieus. Dus ik zeg het al vooral tegen de veilingmeesters, uh, pleur dat erbij. Uh, je gaat dus sowieso een tof avond beleven, want de, de, de, de clubshow en uh, ja, ja, je ja. gaat uh, uh, Guus en mij ontmoeten. Wij gaan leuke dingen met je doen. Uh, jazeker, yes. we, kunnen, we kunnen inderdaad aan de land. Dat, dat, dat, dat, we kunnen de komende weken het pakket steeds, steeds spannender maken, natuurlijk. Ja. Dat is ergens. <laughs> ik, kan nog, ik kan nog eten en drinken. Ik kan, nou goed, dat moet dan. We gaan de weg de bieden, ja. moet dat dan. Ja, nee, precies. Dat, okay. Nou top. Uh, pleuren wij nu op 3fm.nl/slash veiling. Uh, jij, jij hebt natuurlijk geen idee welke ik ga draaien dan? Nu, van jou? Uh, Nee, ik nee. heb geen idee. Um, ik, uh, ik, ik, ik, ik noem wat dingen, zoals mensen hem dan aanvragen. Even kijken of je hem, uh, of je hem raadt. Danielle van der Zanden, die wil hem aanvragen voor Edwin... omdat we 30 december 2013 in ons huwelijksbootje zullen stappen. Daniel Robolo, dit liedje is ons favoriet. Het doet ons denken aan toen we elkaar bijna één jaar geleden leerden kennen. Daniel en Ilona. Uh, Marcel Stroo ja. uh, uit uh, nou ja, dat zegt natuurlijk ook niks. Uh, Arjen van Strien, die zegt ja dat komt door haar. En Marjolein Sporenberg oh. oh. heeft Hi. hele mooie herinnering aan de bruiloft van mijn zus. Dan is het, dat komt door jou. Ja. Ik nou, is. voor liefde nog. Verliefd kan je leuker. Ja, ja ook leuk. Ja. ja, dat had ook kunnen. Nu, nu al 250 euro, Guus. Oké, okay. dan, dan gaat het goed. Dan gaat het heel goed. Ik wens je een romantisch diner ja. voor twee. En uh, tot snel dan. Dankjewel. Ja, tot gauw. Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent, en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde.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 De Kings of Leon. Uh, al moet ik eerlijk zeggen, ik vind het origineel dan toch iets beter. Nee, ik zie er toch zeker uh, vier staan hier. Op, uh, Kijk, deze is geen enkele aangevraagd. Nou, daar kunnen we verandering in brengen, toch? En zo hoor je me weer: het origineel blijft altijd het beste. Dat is toch, hè? Dat is, dat is wat het is, ja. Maar lang niet gek eraan. Nee. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, het is goed. Ik bedoel, als ik deze plaat als introductie gebruik voor Gerard, wordt hij helemaal gek. Dus dat doen we dan ook niet, Gerard. Ja bedankt, Zeg die hey, je wordt weer hartelijk bedankt, ja. ja jij... Gevoelig onderwerp, ja. Dat weet ik. Ik heb het nog niet eens over mijn hoofd gehad. Nee. Uh, Paul, ik kan je tune even niet vinden. Oh, dit is uh, oh, groen en dan... Uh, ja, uh, dit is sowieso ja. groen. Alles is groen. Uh, uh, Oké. Okay. Nou, ja, ja, dit is, oh. Ja, precies, ja. Oh, uh, Gerard, hoe is de sfeer daar? Giel, jongen, echt. Ik had zo, het had zo leuk geweest als je hier naartoe zou mogen komen. Ik heb net 150 mensen allemaal de hand geschud. Het leek wel alsof het 2008 is in Breda, maar dat is het niet. Toch kun je het schudden, Bij ingang sta ik dan met uh, de... Ja, dan kan ik hem zeker schudden. Uh, maar dat geldt hier. Uh, 150 mensen, dat is de overzien. Oh, sorry. O overzien. Ik zie dat En uh, met iedereen op de foto geweest natuurlijk. En ja, ze zitten nu en zometeen wordt de eerste gang in de gang gezet. En ja, het is natuurlijk ook eh, bij goed eten hoort een goed glas wijn. Een Cuno van het Hof, onze wijnmaestro, hij heeft er een neus voor. Het blijft een gok. Wijn, wijn, wijn, wijn, wijn. Wat voor wijn hebben we vandaag bij het Hof eh, voorgerecht. Laten we daarmee beginnen. De aperitiefwijn is uh, Trebbiano da Bruzzo van uh, het huis Venea. Uh, heel lekker, gewoon lekker fladderig. Pak lekker beet. Hè? Pak lekker beet en uh, spoelt lekker door. Maar wat nog bizarder is, ik zei gisteren al tegen je... dat we ongelooflijk veel champagne verko verkopen. Vandaag is het nog gekker. We zijn nog niet 40 minuten open... We hebben bijna de hele champagnevoorraad doorheen gedraaid. Het bizar. Ja, de hele voorraad is al... als iemand nog een fles champagne in de kelder heeft... breng hem hier langs. We zitten ernstig op de kop eh, te kort. We dachten dat het een soort bubbel was waar we in zaten... maar blijkt gewoon een restaurant te zijn natuurlijk. Maar laten we even kijken in de, in de keuken. Ik vond het gisteren wel lachen. Uh, ik loop gewoon even dwars door het restaurant... heen waar iedereen lekker aan het babbelen is. Michael Jackson met Billie Jean staat hier natuurlijk op. Want ja, het is wel mijn restaurant. Ja, laten we het ja, ja, uh, in de, de kroeg vandaag, in de, in de keuken... Jeroen Robrecht, SVH Meesterkok. Jeroen Robrecht, die staat vandaag te koken. En uh, ik denk, en ik zie hier, nou, dit zijn zeker. Oh, oh, Kijk nou! Is echt, dit is echt een heel vervelend moment voor jullie. Ik, dit is echt heel naar. We zien en dus echt, heel veel tartaartjes. Mee dit is gewoon steek tartaart. Ja. Alle bijdragers vanaf morgen, we moeten er gewoon mee stoppen. Nou, dit is een steek tartaar in onze rug gewoon. Ja, nee, dit is een steek onder water ook. Dit is gewoon heel vervelend. Maar, Jeroen... Tot dat je er bent. Uh, wat gaan we koken vandaag? Wat gaan we eten? We gaan uh, steek Tataar. een beetje klassieke oh. wijze, maar dan uh, op een nieuw Maraja jasje gepresenteerd. <hijst> ja, ja. Met wat van de valmijnen en wat uh, uh, ge gekoffaard dooitje. Ja, dat, dat wordt nog lang niet dooier hier, maar uh, kwijeren wel. Maar maak je geen zorgen, omdat ik uh, so, uh, solidair met jullie ben, lieve vrienden. Ik eet het gepureerd en vloeibaar. <laughs> dat, dat ik toch een beetje één ben met jullie in het huis, dat snap je ook wel. Maar uh, jij hebt nog iets bijzonders. Ja, ik heb nog een uh, mooi veilingstuk. Uh, uh, een veilingstuk! Vanuit, uh, vanuit Miele. Een, uh, de nieuwste wasmachine. De, de, w de W1. Die willen we graag aanbieden als uh, voor de veiling. De nou, waarde van 1599 euro voor op de veiling, jongens. Het, uh, de ja. vaat zal er nooit zo schoon uitzien als ooit tevoren. Nou, tof. Dankjewel. Dat vind ik fijn. Uh, ik durf niet te vragen wat er op het hoofdgerecht uh, aan gaat plaatsvinden. Een van en met een, uh, een uh, Sabbion van truffel. Toch zeggen. Uh, ja. uh, ja. Sabbion, Sabbion. Oh, veel... truffel, truffel. Ja, heel, veel is... truffel. Oh, heel veel truffel, jongen. Echt, we, kunnen, we komen om in de truffels hier. Uh, we hebben de speciale varkens voor ingezet ook om ze te vinden. Dus ze zijn verstopt. We worden nog avond die Maar ik denk dat we wel weer een mooie omzet halen en dan gaat het om. En straks vanaf half tien dan gaan de deuren dus open en dan kan het volk in de buurt van Leeuwarden ook gewoon lekker komen Ja dan kan iedereen naar de, de, de Blokhuispoort. Maar ja. Rigby gaat, ja iedereen kan komen, tientje entree en dan kan je naar Rigby en dan ga ik daarna nog even twee uur lang alleen maar knallers draaien. Dus Mooi. dan weet je dat. Hmm. Fijn Gerard, geniet Hello. ervan hoor. Echt met volle ja. teugen, Doe, do, eet gewoon vier porties, eet onze porties ook op zou ik ja. zeggen. Ja, ik weet wel, ik, ik heb de hele dag geen reet gegeten, dus ik, ik weet precies hoe je je voelt vandaag. Oh, ja Ja, ja, ja, ja, ja natuurlijk, ja, ja, natuurlijk. Ja. tot later, Geer. En dan ga ik naar Louise Moors uit Amsterdam, omdat dit is wat het om gaat. Alles is liefde, dus de bido. Dat is uh, Serious Request. Louise Morst dus uit Amsterdam, maar ook nog Nanda de Jong voor onze lieve buren Ellie en Zwijtse uit Leeuwarden. Ze zijn 18 december 40 jaar getrouwd en dan is er een groot feest. Dat oh, was gisteren eigenlijk. En, uh, nou ja, het cadeau, dat vind ik dan echt mooi. Het cadeau dus, wat zij vroegen voor 40-jarige huwelijk was een donatie aan Serious Request 2013. Nee, echt top. Nou, dan gaan we gaan even kijken wat er hier allemaal gebeurt in Leeuwarden. Dat ik iets te verdomme, geen idee, geen m'n uil, wat, uh, de smaak van het is. Ah ja, sorry. Een vers kopje thee, dat is dan wel wat te drinken. Nee, dit is uh, top, dit is een tune gemaakt door de man die dan nu dus ergens hier rond van God, Sander Hogendoorn. Yo, Giel. Ja, hij is tof, man. Yo, leuk, doet hij het goed? Ja, ik zeg, ik was hem een beetje vergeten en, en ik ging naar jou schaak Ik denk, oh ja, hoogie had ook nog iets tofs gemaakt. Ja, sorry, een in mijn hoofd. Uh, waar ben je, Sander? Nou, ik sta in mijn eigen glazen huis. Uh, bij de politie, om precies te zijn. Dat is als je helemaal achteraan bij het plein bent. Mensen die uh, uh, al op het plein zijn geweest, die weten ongetwijfeld uh, waar het is. Nou uh, hoezo? Uh, je hebt te veel gezogen? Nee, zeker niet. Nee, ik ben gewoon uh, bij de politie. Normaal, uh, onder het motto, de politie geeft energie. Ja, normaal geeft de politie je uh, of een bekeuring of in ieder geval veel veiligheid. Vandaag geeft de politie je uh, energie. En hier zit uh, uh, meneer de agent met een uh, prachtige groene bandana op je hoofd. En uh, jullie zijn met z'n allen keihard aan het fietsen. Ja, dat klopt. Wij zijn met z'n twaalf. Hè. Maar nog een aantal gasten uit uh, Twente ook. Maar ook twaalf man uit uh, Team Westland. Uh, wie is het de Haaglanden is dat één uit Den Haag. En uit Naaldwijk, dus uh, ik hoefde die mail die komt ontving van Jan-Willem, maar even door te sturen. En ik had er gelijk vol. <laughs> het gelijk twaalf man. Goed. En uh, wat is precies het idee? Want jullie zijn aan het fietsen, maar ik zie ook allemaal draadjes van uh, jullie fietsen lopen naar een of andere kastje. Hoe zit dat allemaal precies? Ja, wij trappen een totaal aantal, de hele actie door, trappen we een totaal aantal wattage. Ja. En dat wattage wordt omgezet door de energieleveraar. En die betaalt daar euro's voor. Ja, dus uh, ik had begrepen dat er 5 cent per kilowattuur uh, wordt gedoneerd aan uh, het Rode Kruis. Dat is juist. Dus hoe harder je trapt er meer geld er binnenkomt en daarnaast doen we allemaal privé en met elkaar nog allerlei acties. Wow. En daar hangt hier een tussenstand van en die staat op ongeveer 24.000 euro. Ongelooflijk! We wow. zitten pas, pas op dag 3. Ja, jonge. Dag drie, dus het, het moet richting de 70 gaan ja. als grootste werkgever van Nederland. Ja. Nou, ik ga, ik, ik ga oh, even, even checken, uh, want er zitten hier nou een stuk of 12 uh, agenten en uh, ja, het, het is nu een beetje mak tempo. Uh, kunnen we met z'n allen even één grote sprint trekken? Als we nu op de radio zijn, 3, 2, 1, here we go, go, go, trappen, maar. trappen, trappen, trappen, trappen. Oh, Sander, flink wil je mij een plezier doen? Ja. Wil je dan nu tegen een van die agenten zeggen, meneer, u gaat te hard. Um, u rijdt te snel. Ja. ja, ik rijd te snel. Ja, u wordt geflit. Ja. Hey, uh, hoe, hoe lang zit jij op de fiets? Eh, uh, sinds 12 uur. Sinds 12 uur vanmiddag al? Ja, ja maar, maar we slopen we, geen, we geen... elkaar wel af. Ja, hartstikke goed. En tot hoelang ga je nog door? Tot 12 uur vannacht. Ja. En de energie die jullie hier opwekken, dat sowieso uh, wordt daar een bedrag van naar het Rode Kruis gestort. Ja. Uh, maar ja. dat, dat levert ook energie op. Waar gaat die energie naartoe? Uh, naar de lampen op het dak. De lampen op het dak, hier van dit kleine glazen huisje, waar trouwens het zweet echt op de ramen staat. Nou. Dat, uh, dat wordt hier allemaal opgewekt door uh, deze fietsen. Gaaf zeg. En ja. uh, nu al een kapitaal en uh, dit is dus pas het begin. Hè. Echt uh, tof. Respect voor de politie dat ik dat nog eens gestart zou zijn. Nee, hoor, dat heb ik altijd. Dankjewel uh, Sander. Graag gedaan, Tot succes veel. En wat gebeurt er op de weg, daar waar ze echt te hard kunnen rijden of juist te zacht, dat weet Erwin de Hart. Hé, hey, dat is mooi gezegd Kiel. Eh, yeah. Goedenavond. Ik heb een file op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Vanwege een ongeluk bij Afrit Hoenderloo staat er een file tussen Afrit Schaarsbergen en Afrit Hoenderloo. Van 4 kilometer, de linkerrijstrook is dicht en de spitstrook. En dat was hem dan ook weer gelijk. Dat was hem. Oké, okay, dankjewel heer. Doei. Doei. Serious Request 2013. Heel. Heel. 3. FM.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 Me. And baby, you may get a fool of me. You got it wrong, and I don't care who's leaving. Cause baby, you got, me, you, got me, you got me, you got me, you got me. So crazy, baby. Crazy in Love, er is een uh, nieuw duet natuurlijk van Beyoncé en Jay-Z. Uh, deze was uh, van Lucille. Dan uh, heb je dat kutpaard weer. Uh, nee, een andere Lucille. Lucille Mesterom uit Montfort. Dank je wel voor jouw Series request. 10 euro. En dat was ook het bedrag dat Jolanda van Ruller over had. Omdat ze thuis zit met een keelontsteking en dit natuurlijk een lekker vrolijk kerstnummer is. Oh ja, yeah, Bianca Ryan. Ik hou ervan. Oh, Bianca Ryan. Why couldn't it be Christmas? Ja, waarom kan het niet gewoon altijd kerst zijn? Dat we met z'n allen gewoon altijd dat warme gevoel hebben... dat we met z'n allen gewoon lief zijn voor elkaar... en dat we met z'n allen van deze lekkere, mierzoete knalmuziek maken. Ja, ook echt, deze zijn het leukst. Weet je, Mariah Carey, Miss Montreal, ook die nieuwe, echte BFM, Serious Request. Huiskamerconcerten. Ja, van nou uh, altijd niet te eten is misschien ook wat overdreven, ja. Uh, kwart voor acht, er is een hoop te vinden op de 3FM-veiling, waaronder de huiskamerconcerten. En vanavond is het de beurt aan de jongste DJ die het grootst is op het moment. Hij was hier gisteren nog eventjes in het huis, Martin Garrix. Er is 3100 euro neergeteld en Domien mocht ook komen, feesten in Schiedam. En staat de huiskamer al een beetje vol, Domin eigenlijk? En dan dan. Zit wel goed Giel. Je zei het al 3100 euro, 31 euro, euro is geboden voor het huiskamerconcert van Martin Garrix. Ga ik zo meteen even mee praten. Maar ik moet eerst even weten. Wie heeft 31 euro precies gedoneerd aan de veiling aan 3FM Series Request? Nee, het was 3100. Hè? Wat zei ik dan? Ja je zei 31. 3100 <laughs> euro. Ja. Voor 31 euro zou, zou Martin niet komen. Het is Dimitri. En Dimitri Het is een, een bekende kop als ik het zo zie. Ja nee dat klopt. Vorig jaar hadden we Go Back to the Zoo. En we hadden onze pijlen al gericht op een ander veilingstuk. Martin Garrix. Nou ja, goed. Top. En uh, we hebben hem gehaald. We hebben het gewonnen. Het is dus, gelukt. Het is gelukt ja. Hij staat hier. Het was... Poef. Er was nog iemand die was aan het opbieden. Maar uiteindelijk uh, hebben we de finale klap door uh, toegebracht. Het en, voelt uh, goed nu al, hè? Het voelt nu al goed. En we Sterker moeten nog noem, beginnen. Gisteren was het al goed toen we hem gewonnen we hem hadden. Ja. Ja. Nee, Ik ga heel even snel naar de vrouw des huizes. Diante. goedenavond. Hallo. Het is jouw huis dat zometeen... Uh afgeblazen gaat worden, afgefikt gaat worden door Martin Garrix, hè? Ja, maar dit huis is gemaakt voor een feestje. Dus het is oké? Okay. Gelukkig, gelukkig. Daar heb ik ook nog wat, wat kids aan, dat zijn de zoons. Het is Christoph, Julius en Toussaint. Jongens, goedenavond. Hallo. Moest dit nou? Uh, eigenlijk uh, wel. <laughs> Waarom? Waarom is het zo belangrijk dat je naar huis? Nou, omdat dit uh, Martin Garrix is. Het is fucking Martin yeah. Garrix in je huis. Fucking it. Martin Garrix. Nou weet ik wel dat jullie het vorig jaar in Amsterdam, want daar was het huiskamerconcert van Go Back To Zoo. Dat was nogal een ding, dat was een hele ervaring. Wordt het net zo leuk of misschien wel leuker vanavond? Wel leuker denk ik. Waarom? Ook vanwege Martin Garrix? Ja. ja? En wat moet Martijn echt even draaien als ik het aan jou vraag? Animals. Animals, ja. natuurlijk. Dan loop ik even naar de, de man of the hour toe, want uh, oh, dan moet ik even hier omheen, want het is echt heel niet normaal wat hier is neergezet aan, uh, aan geluid. Ik heb begrepen dat je een club van 600 man hiermee kunt wegblazen. Er staan er 50 voor de duidelijkheid, dus dit wordt lachen. Martijn, goedenavond! Goedenavond. Hoe is het? Goed, ik heb er zin in. Een kort Kortnaggie geweest? Ja, maar dat heb ik gewend. Ja, dat is wel waar. Als je DJ bent, dan moet je daarmee leren leven. Het is ook wel een gekke week. Het is de week waarin je hebt gehoord dat je op Ultra staat volgend jaar. Dat is, nou, Je laat weer zijn de crème de la crème, het? het gaat om dans, van, ja, dansfestivals. Ja, dat is super vet. En dan sta je drie dagen later in Schiedam. Dat is leuk. Ook leuk. Dat is alles. Ik vind het ook leuk, lekker team. Uh, ja. Ik heb er zin in. Ik mag je feliciteren met 100 miljoen views voor Animals op YouTube. Thanks. En ik mag je feliciteren met dit huiskamer gezet, want jij gaat het hier doen. Ja, wat leuk. Wat wordt het? Feest, ik uh, heb heel veel zin. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Ja! Dat is een goed ding. Ik ga nog even één ding aan jou vragen, want uh, je bent niet alleen hier voor s, maar je hebt ook nog heel veel geld binnengebracht. Ja, we hebben in samenwerking met uh, Leeuwarden, Studiestad uh, en Club Red uh, een evenement gehouden gisteren in Club Red. Ja. Uh, waar ik voor gratis draaide en alle deuropbrengst is uh, gegeven aan uh, Serious Request. Dan komt ook nog het geld van vandaag erbij en uh, ik zelf uh, vul vu het aan tot uh, 10.000 euro. 10.000 euro. Komt er ook nog eens bij. Ja, ah, fucking vet. Oké okay, Martijn, ik ga jou niet meer in spanning laten. Ik ga de zaal niet meer in spanning laten. Ik pak dan mijn microfoon. Dan Schiedam, are you ready? Yeah. Give it up for Martin Garry! En dan begint hij natuurlijk met zijn in het heel snel weg, want dat zijn zijn een huiskamconcert. Moet wel een huiskamconcert blijven. Wil jij nou ook iemand of iets in jouw huis? Gers Bedoel bijvoorbeeld, of Mr. Mississippi. Check de Veiling, 3FM.nl. Slash want je kan bieden op die twee huiskamconcerten. Ik ga dansen. Ja, ik wil het zeggen, genieten van de bied. Ik heb gisteren een setje van 20 minuten met de Maestro mee mogen maken. Echt helemaal te gek. Ik zeg Soto, goedenavond. Hallo. Hoe gaat ie? Goed. Hoe oud ben je? 12 jaar. En hoe goed ben je al in gitaarspelen? Mm, heel goed. Heel goed! Echt waar! Maar kan je ja? ook echt de bewuste solo uit deze plaat? Mm, nee, niet, nou niet echt. Heb je een gitaar bij de hand bij de hand Soto? Nee, die staat boven. Ik kan er naartoe lopen. Ja, loop er even naartoe. Loop er even naartoe. Uh, ik draai de plaat. En dan ben je ongetwijfeld in 4 minuten bij de gitaar. Kunnen we even horen wat jij ervan bakt. Goed. Ja, vind ik leuk. Uh, Soto Sissikas, dus 12 jaar, heeft deze plaat aangevraagd, omdat hij dus uh, bezig is met gitaarles. En je vindt Michael Jackson ook gewoon te gek, toch? Ja. ja is, nou, uh, Hier is Beat It. door Soto van 12 jaar. Oké okay, Soto, jij hebt de gitaar inmiddels bij de hand bij de hand? Ja. Oké, okay, wat ga je spelen eigenlijk? Een stukje biedit? Uh... Ja, een klein stukje. Oké, okay, okay, even kijken. Ik ben benieuwd. Het is nog niet helemaal een slash, maar een tilde is het zeker. Uh, ga zo door Soto. Okay. En bedankt voor jouw uh, bijdrage. Hoeveel hoe heb je eigenlijk betaald voor uh, deze Bidit? 10 euro. 10 euro. Top. Dankjewel en uh, vrolijk kerstfeest hè. Oké, okay, doei. Hey, ik ga eventjes naar buiten. Oh god. Ja. Uh, daar zijn die gasten van het restaurant die uh, dan uh, een actie deden. Scheren. Wat was ik weer? Ja. Uh, en die gaan dan nu het laatste plukje bij iemand wegscheren. Scheren en doneren, dat is het motto. En terwijl ik kijk, wordt iemand nog lelijker gemaakt dan hij eigenlijk al was. Oh, oh, maar goed, ja. Oh jee. Uh, en dat plukje wordt ook gewoon op de grond gegooid. Ja. En hoeveel heeft dit nou uiteindelijk opgeleverd, als ik vragen mag? Uh, we zitten nu op 400 euro. 400 euro. Alleen voor ja, deze... we zijn nog niet lang niet klaar. Nee, oké, okay, jullie gaan door tot uur. we 10 gaan nu. natuurlijk voor jouw water af. Oh ja. Oh, yeah. oh, dat ja. moet zo weer aan, toch? Maar daar hebben we wel wat meer voor nodig dan 400 euro. Eh, ja. God, ja. oh, ik heb dat wel gezegd. Zei zijn een miljoen, zei je toch, of niet? Ja. <laughs> uh, de lijn wordt heel slecht ineens. Uh, <laughs> Stinkt een zomer op of zo. Uh, we gaan even naar Dio straks meer serious requests.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 Kom naar Goosens Wonen en Slapen en profiteer van luxe extra's. Ook iedere zondag open. Last van een uh, like duim? Op czdirect.nl heb je al visio van een vijf euro 5 per maand.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 Vertrouw, snel. ABS Autoherstel. Alles voor auto en fiets vind je bij Halvoorts. Dus ook alles voor moeiteloos starten, zorgeloos rijden en probleemloos thuiskomen. Zoals navigatie, startkabels, dakkovers, fietsbanden, autolampen, sneeuwkretten. alles voor auto en fiets. Kijk voor nog meer op halvoorts.nl Je carrière kent er geen barrière. En je leeft er zonder frontières. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Nu Castrol motorolie 5 liter 25 euro. Kijk ook op halfworts.nl 1200 vacatures op hbo en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl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 Hoi, ik ben Jacco Gartner. Dit is Jovanka. Hey, ik ben Miguel Prins, steun 3FM en vraag nu je Serious Request aan. 3FM. Nu. Giel. Serious Request. 3. 3FM. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. I got the... the throw one and go on. You know I got the phone. Select us on the radio players Could we're me for ozone. But that's not also hold on tight as a rock the rock 'n' mic right. Oh, excuse me, pardon as we synchronize. So with the analyze up, come and the session. Let there be a lesson, question You carry protection. Now with your heart go on? Like selling Dion, come on, chameleon. Please yeah, pray from the top of a door. Dankjewel Wim Weerdenburg uit Den Haag. Gewoon een lekker nummertje voor het goede doel. En Anna Servaas, dat moet familie van Meri zijn. Dit liedje vinden wij als gezin gewoon een heel leuk liedje. En dat is het ook, die vrije stijl. Uh, eigenlijk hebben we geen idee wat ons de komende dagen gaat gebeuren. Uh, als ik alleen al kijk naar vanavond. Nou ja, er zijn twee zekerheden. Dat is dat zo dadelijk Sophie Hilbrand binnenkomt met een tussenstand. En dat later deze avond ook nog uh, de nachtkracht Dennis Wening hier het uh, huis zal verblijven. Nou ja, dat is eigenlijk uh, de zekerheid. Ja, en dat we goede muziek draaien. Tenminste, dat, dat bepaal jij ook. Want ja, jij vraagt aan hopelijk 0909-1336. Of ga naar 3fm.nl slash plaat. Oh. Nee, ga sowieso naar 3fm.nl voor alles wat je dan nog eventjes uh, wil zien. Ik uh, ga het gewoon weer eventjes uh, checken. Check one check two. Zeiland gaat die lekker dan. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Het voelt alsof er even gesproken moet worden. Ik wil jullie horen hè. Uh, uh, zo, ik ga naar de volgende series request. Suzanne, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat ben je aan het doen op je vrije vrijdagavond? Nou, we zitten nu uh, naar 101 TV te kijken hey. met het glas wel voor de TV. Oh, Lekker! Nou, ik hoop dat ja. het gezellig is, in ieder geval. Ja. Uh, hoe ben jij gekomen aan deze toch, uh, nou ja, zeer fijne keuze en aan die 50 euro? Nou, aan die 50 euro ben ik gekomen. Ik heb een 0% man ingesteld. De hele maand, uh, november, heb ik uh, elke avond mijn wijntje laten staan. Daardoor uh, oh. heb ik op Facebook heb ik, uh, sponsors gezocht. Nou, dan dus smaakt hij deze avond extra lekker, zou ik ja, zeggen. Ja, zeker weten, zeker weten. En ik dacht, uh, ja, wat zal ik nou aanvragen? Een liedje rondom de drank, Red Red Wine of Hangover. Maar uh, uiteindelijk dacht ik, ik kan beter een springplaat aanvragen. Dus ik heb Bond Jovi aangevraagd. 50 euro, zoals jij terecht schrijft, ja. een hoop zetjes. En er komt nog steeds geld binnen. Dus uiteindelijk denk ik dat ik volgende week nog wel een plaat uh, aan kan vragen. Nou, ja, we zitten er tot dinsdag, Suzanne. Ja, dus dat, dat gaat zeker nog wel lukken voor die tijd. Oh, Oké. Okay. Nou, geniet ervan. Uh, zit je daar met je man of je vriend of je hond? Of... Ik zit er met mijn vriend, Anton. Oh. Die zit achter me. Dus, uh, ja. Nou, uh, klinken en geniet van Living on a Prayer. Helemaal goed. Wij gaan springen. Dankjewel. Okay. Succes. En Misha Spanjersberg uit Hellevoetsluis wilde hem ook horen. Onderweg op vakantie. En dit is het perfecte nummer om de vakantie mee te beginnen. walked away I will always want you Ball Esther Kerkmans voor mijn neefje Bruce van drie jaar. Die is helemaal onder de indruk van dat mooie meisje op die schommel. <laughs> Oké, okay. en die mij minimaal vijf keer achter elkaar verplicht laat kijken naar de videoclip. En uh, Christel Lodewijk, die heeft iets van ja, Sloop de dodelijke ziektes in Afrika. Uh, dat is mooi. Niet alleen in Afrika trouwens, ook in Zuidoost-Azië. Maar uh, ik snap heel goed wat je bedoelt. Jongens, het is uh, kwart over acht. Ja. Het kan niet lang nee, meer duren. Ja, dat zegt, dan zeg je wat. Of uh, Sofie komt Ja, de tussenstand komt eraan. Uh, deze vraagt Kenneth Veldkluis elke keer aan. Serious Request voor zijn vader. Bijna 6 jaar geleden overleden. Maar nog steeds herinner ik me dat hij dit een geweldig nummer vond. Bob Sinclair. From Jamaica to the world. Just love. Just love. The Love Generation, Bob Sinclair en uh, nou, die is dan klaar en dan is het wacht eigenlijk uh, ja. De, ja de achterdeur oh ik hoor er oh, ik hoor Sophie ja, ik hoor ja, Sophie, ja, ja, Sophie. Ja, ja, Sophie. Ja, ja, oké okay. ik, ja, ja, okay. ja, ik denk dat hier gaan komen ja kom verder ja, kom maar ja. Hoi, hoor, kom, weer, ja met die prachtige oh, blauwe envelop oh. nee, we beginnen met de blauwe envelop ja maar dan wel de goede blauwe envelop in ieder geval tongzoent met Sophie uh, ik zag het stuur me even de beelden Oh, dat Jij gaan we, niet, Dan gaan we even terugkijken. Okay. Dat is toch veel belangrijker. Van, veel belangrijker. Oh, ja? Oké, okay. hi. hi. Is het tussenstand? Weten ze het buiten ook dat hij komt? Ja, nee, natuurlijk weten ze het ja, buiten stoppen, ook. Dat ik. Okay. Iedereen is zo stil, niet voor niks. Oh ja, dat is natuurlijk het plein ook stil. Ja. Oh, ja Oké, okay, nou, daar komt hij. De tussenstand van. Opkoen. Oké, okay, ik ga het roepen. Ja, eh, we zijn echt een beetje gespannen, ja. moet ik zeggen. Ja, we zijn ja. echt heel erg. De tussenstand gespannen. is. Nee! 2,3 miljoen euro! Oh. Oh. Oh. Oh. Niet normaal! Jezus! Ja, niet normaal! Niet normaal! 3 miljoen laten zien, Paul, 2,3 miljoen 34.631 euro. Ja. En, en, en vorig jaar, op deze tijd, dat, dat was echt een stukje minder. Zaten wij op de 1,7 miljoen. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Ja. ja we en kijken nu, en, aan. Dit is nu, echt ongelooflijk. Ja. Is ja. Niet ik word er echt. Helemaal, uh, ja, heel veel energie krijgen ervan. Ja. Ik ook denk ik bam, en nu doorpakken. En door. Ja, nou ja, bijna wel. Uh, vraag hem aan, jouw plaat. Als je het nog niet gedaan hebt en je zit al te kijken, te luisteren of wat dan ook. Ja, zorg dat je ook een bijdrage ja, doet. Ja, ja. 0909 1336 fmnl slash plaat. Je kan niet achterblijven nu. Uit het gekke van dit ah. moment is natuurlijk dat je hebt en de euforie dat je denkt, ja, fantastisch. En aan de andere kant denk je, ja maar we zijn er eigenlijk nog, binnen, nog ja. heel lang niet ofzo. Nee, nee, nee, het is ja. maar de tweede tussenstand. Gaaf zeg. Ah, dit is echt dit wel helemaal is te, is te gewoon gek. Nee, helemaal te, uh, te uh, gek. Pff. Nou, ja. ja. Ik zou zeggen champagne, maar.. Oh, ja. ja, ja <laughs> Ik <Misschien>. kan dat. <tie> hey. ja. van alle alle marktjes Niet normaal. Dit. Echt oh. ongelooflijk. Waanzinnig. Helemaal te gek. Ja, nou. Um... En door. 100 euro. Dankjewel Jans Noeien voor de Manning Street Preachers. A design for Life.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 Clean this shit up. Het liedje van Heiko Moraal. En de moraal voor het verhaal is Ak, dan en ik. En dan leef ik toch gewoon nog een keer. Nog een keer. Ja, Het is half negen. Even kijken, wie staan er bij de brievenbus? Hallo? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, wie zijn jullie? Ik ben Sanne. Ik ben Jelmer. En ik ben Lisa. En hoe oud zijn jullie? Uh, ik ben twaalf. Ik ben negen. En ik ben ook twaalf. En waar komen jullie vandaan? Uh, Leeuwarden. Heel goed. <laughs> Vind je het leuk hier? Ja, Ja, wij vinden het ook heel leuk dat jullie er zijn, want het wordt zo gezellig daardoor hier, hè? Op het ja. doorgaans toch enigszins saai land. Mm -hmm. uh, wat komen jullie doen? Wij komen geld brengen voor Serious Request. Top. En, en uh, hoe kom je eraan? Nou, ik heb een tientje gevonden en dat wou ik graag doneren. Nou ja zeg, gewoon op straat gevonden. Ja, of, ja we of... hebben het op straat gevonden. Oh, te gek zeg. Ik zou nog eventjes goed door Leeuwen lopen, wie weet wat je nog meer allemaal vindt. Hé hey, ja, uh, hartstikke goed joh. En, en dan ben ik gewoon benieuwd hoor. Het maakt verder niet uit uh, als je het niet weet. Maar heb jij enig idee wat het Rode Kruis, hè, nou, aan wie wij het geld geven, wat die daarmee gaan doen? Voor diarree. Voor diarree? Ja, of tegen eigenlijk. Maar ik zou. Ja, nee, inderdaad. Ja. Heb je wel eens diarree gehad? Wat zei je? Heb je wel eens diarree gehad? Uh, jawel. Ja, maar ja, het is gewoon een paar dagen over toch? Neem je zo'n pilletje, crackertje, klaar. Nou. Maar dat is het, dus niet overal zo. Ik vind het heel tof hè, jongens. En wil jullie nog een liedje horen? Uh, ja. ja. Wat dan? Timber! Ah, Cashew en Pitbull, daar worden wij ook heel gelukkig van. Dus die gaan we zeker later nog wel draaien. Oké. Okay, hey. Dankjewel! Ja. Doei! Ah, bon, doei! Nou, het is eh... Uh, Man, wat een drukte. De deurbel gaat. En kijk nou wie daar is! Dennis Ween ja, Oh, Ja! Oké dan! Dennis, welkom ja, ja, ja, dat is leuk. Ja, Hey Dennis, Een je te zien. Goed je te zien ja, en natuurlijk ook zonder tas hè, want ja uh, slapen zal het wel niet van, zal er wel niet van komen nee, denk ik, ja, ja, ja. of wel? Nee, nou, he, he, natuurlijk niet. Nee. Gewoon doorrammen. ja ah. Bam. Nou, heb jij überhaupt wel eens trouwens er is? Dus. <laughs> uh, nou, weinig, weinig. Oh ja, nu je zelf toch zo Haagse lullen bent, dat vraag ik me even af. Hoe uh, noem ze een Haagse term voor een portemonnee? Dan trek ik het zo. je, dat weet ik niet. Oh nee, ik hoorde het iemand zeggen, maar ik weet niet of dat gewoon, uh, trek ik uit je poeplap? Ja. Oh ja, maar die is wel heel oud, ja. Oh, die is heel oud. Ja, nee, ik dacht, dat vond ik zo leuk voor deze actie. Oh ja, nee, trek je trekt je poeplap, jongens. Ja. Goed actie, steun actie, je weet toch? Ja. Trek uit je poeplap. Ja, en, precies. Uh, nee, ja, onze strijd tegen de 800.000 kinderen die andere sterven aan die reë. Zo, We gaan beginnen? Hè? Ja, we oh, zijn begonnen al. Ik ja, zit er wat meer in, maar tof dat je er bent. Ja. Uh, laten we gelijk eventjes een uh, feestplaat erin gooien. Ja. ja. Nee, dat is een geintje. Uh, dit is een onwijs mooie plaat. King Cross. Oh, de IJslander. And she is walking with me from de houten. of friends. I hear a child crying Luisteraar. Ja, natuurlijk vanwege het feit dat de tussenstand van dag twee is 2 is 2,3 miljoen euro. Maar ik bedoelde eigenlijk vanwege uh, de muziek die wordt aangevraagd. Want deze is echt al zo vaak aangevraagd Paul, dat vind ik echt top. Dat is niet normaal. Deze Asgert Ja, joh. Fantastisch. Het hele album is waanzinnig. Dat kunnen ze je je allemaal aanvragen trouwens. Alle platen, alle tracks, leuk. Ik bedoel, 2014 ga ik helemaal voor deze plaat. Ja. Echt uh, knallen ermee. Ja, in hoeverre het knallen is. Het is gewoon bijzonder mooi. Mark-Jan van Dorst. leuke nieuwe artiest. Toen bedenk ik aan IJsland, daar was ik van de zomer. Uh, dan heb je nog iemand van Green Mini-Host. Lavinia Martens. Die uh, ziet van ja, pas gewoon lekker zo bij de winter. Is ook zo Bert Stevens, Anita Den Toom. Nog steeds herstellen van mijn knieschijf kijk ik veel Series Request en uh, nou ja, die hoorden het waarschijnlijk bij ons en was meteen verkocht. Ik ben even benieuwd waar uh, Ron mij van ontdekt. Ron, goedenavond. Echt, ook jij bedankt voor deze mooie King Cross, want dat is ja, de titel. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Dit is, is gewoon een mooie plaat. Hoe, hoe spreek jij het uit? Want dat vind ik nog wel een beetje lastig. Ik ben toch een echte om Aasgier te gaan zeggen, maar dat... Nee, ik, ik, volgens mij iets van Asgier of zo. Aasgier. Ja, nou ja, als maar weet wat ik bedoel, toch? Ik... Ja, nou ja, en een Aasgier ben je zeker niet, want anders zou je er gewoon uh, geen geld voor over hebben. Nee, daarom. daarom, daarom. Uh, en het mooie is, Ron, jij hebt ook wel iets met het thema, hè? Uh, ja, dat ik wel zeggen, ja. Wat dan? Ja. Nou ja, ik heb inderdaad een, een, twee maanden geleden een operatie gehad. Omdat, uh, omdat de werking van de dikke darm niet helemaal uh, ideaal was. Nee. Dus ik heb een stoma gekregen. Ja. En dus vandaar dat ik me een heel goed kan voorstellen hoe het, hoe het is om, uh, als, als het goed functioneert. Ja, nou ja, je weet als geen zeg. ander inderdaad uh, wat, wat dat inhoudt. En in jouw geval, ja. uh, nou ja, is het dan tot zover gekomen? Gaat het een beetje? Want als dat dit ja, jaar gebeurd is, dan kunnen we niet... Het gaat heel goed, het gaat heel goed. Ja, heel goed. ja okay. absoluut, nou. absoluut was fijn om te horen. Ja, uh, ja. Dankjewel Ron. Uh, blijf ja. lekker kijken, luisteren en dankjewel ja, dan. namens het Rode Kruis. Oké, dankjewel. Oké, we zullen even kijken, wat, wat, oh god, spannend. het is allemaal wel een donderzotte bedoeling. Wat is dat, wat is dat? Ja, dit is het stapalarm. Oh jee, ja, hadden ze dat niet later kunnen doen, eerder kunnen doen. Ja, nou ja. Nee, ik jou ook leuk. Dan kun je lekker meedrinken. Oh ja, dat joh. Nou, zo vanmiddag als vanmiddag kan het niet zijn. Echt en waar? Ja, en ik, maar ik zag die vrouw nog en die oh. zei nog dat ze juist de best had oh. gedaan en die ja. dacht van nou deze gaan ze Lekker vinden. Ja, nou, maar niet dus. Ja, ik heb hem uh, halverwege weggegooid. Jij hebt hem weggegooid? Maar vergaar je niet van de honger dan nu inmiddels? Dan. Nou, ja. ik heb dus al Nog niet lekker, zo erg. Een slappe tosti of zo. Ja, ja. zo. Maar nog niet erg genoeg om dat op te drinken dus? Nee, ja, nee. Ik dacht prima. Ik echt? Dacht, ja, oh, maar ik kijk er ook heel boos even. Wacht eens even. Dit <laughs> ziet er weer rood uit. Als een soort bietenachter... bietenachter nee. nee, Nee, nee, nee. nee, nee. Hij ah, je hebt al geroken, eraan niet. Ik, ik ruik eraan en ik denk dat dit goed komt. Oké, Paul. Daar komt ie. Zal ik een voorlezen eerst? Ja, gaat... het... Oké. Okay. Ja. Dag 3, sap 3. Tijd om vezels okay. binnen te harken. Daarvoor hebben we deze keer de favoriet van Koen uitgekozen: juist. Avocado! Hey! Oh. Niet echt. Nee, om jullie de nacht nog door natuurlijk. Wat jij het helemaal niet van avocado. Nee. Om jullie de nacht nog uh, door te boosten, heb je wat vitamine B1 nodig. Een ananasje hier en daar doet jullie vast goed. Verder is het een fruitige substantie met een uh, handje bosbessen en mandarijnensap. Ten slotte voegen we daar nog een zuurtje aan toe met een limoen. En een patatje met staat ook nog achter jullie te wachten. Geintje ja. natuurlijk. Ja. Uh, smakelijk drinken. Mm. Nou jongens, nou, ik ben okay. reuze benieuwd hoe dit dan uh, ja, is. Proost ja. jongens? Ja. ja. Zo Dan, dat is lang geleden dat je zoiets gezond gedronken hebt. Ja. Het is, het is ook red. Dat op de vrijdagavond. Het is ook red, maar niet, uh, niet echt bol. Nee. Okay. Uh, uh, nou, nou okay. gewoon eerlijk zijn. Ik ben heel eerlijk. En dit is gewoon lekker. Ja, nou, dit is lekker. Het ja. is gewoon top. Ja. Ik heb mazzel. Ja. Nou, jij hebt echt geluk in. Ja. Nou, dit is... Er uh, uh, ja. is gewoon niks mis mee. Jij vindt het zeker niet lekker, Paul. Nou, die ananas vind ik wat te vuur. <laughs> ja, en is zoet. Zo... zo... Hij, hij kijkt ook zo zuur. <laughs> ja. Heerlijk. Oh, ja, dat is wel goed. Nou. Heb je nog wat van die van vanmiddag bewaard, anders Koen? Kunnen we ruilen. Mm -hmm. en dat hey, ligt ergens. wacht eens even, wacht eens even. Frankrijk. Ja. Hey. ja. Hallo, Jacques Trekzak, Kom onmiddellijk terug. <laughs> dit vind ik even leuk om te horen. Want, ja. uh, hier staat gewoon even iemand bij de brievenbus uh, gezellig sfeertje te trappen. Ja, ik denk dat ik ook een bekende vrouw hier zie. Hey, v ik en zomaar uh, ja, Imka ja. Marina hier. Hallo Imka, hallo. <sweer> ja, nou ja. Je kan praten. Ja, ik praat maar eventjes. Even ja, microfoon is dat daar. Ze hij dan Oh, oh oké. Okay. Dan nou, horen jullie me. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, we komen van Ameland en hebben we hebben opgetreden en alle horeca heeft meegewerkt. De burgemeester is er en iedereen heeft meegerend en er is zo ontzettend leuk geld opgehaald. We zijn helemaal trots. Nou, ik begrijp en vooral het. Vooral op jullie. Op jullie drie nog geweest. Want want, wat, Helemaal super super super super. Nou ja, ik zal het maar voorlezen, want we hoort het niet zo goed vanwege Jacques short Maar... <laughs> ja. 30.000 euro! Ja! Zeker! Dat, dat is echt een heel bedrag. bedrag. Dat is niet normaal. Uh, als ik dat toch weer eventjes terug vertaal, dan vind ik het toch altijd mooi om te doen. Uh, dan zijn dat gewoon zes toiletblokken op school. Hè? Dat is ja. een dure bedoeling. Want ja. het is gewoon echt uh, 200 kinderen die daar uh, gebruik van maken. Bedankt, Imka. Dat is fantastisch. Dus 1200 kinderen zeg je dan dus eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. ja. Nee, die van die estafetten lopen heb ik ook nog niks van gezegd. Dat moet oh. De oh, de burgemeester, sorry. Uh, hallo, burgemeester. Ja, goedenavond. Goedenavond. Uh, Even eerlijk, Imka heeft er niet echt meegelopen. Ja, ja Imka ja, heeft ook meegelopen. Met dat goddelijke lijf van de ja. ja <laughs> kun, je, kun je dat niet zien? Ze is kilo's lichter geworden ondertussen. Nou oh, ja, nee, dat is ook zo, maar dat, dat neemt niet weg. Dat, nou, ik vind nogal wat. Hey, uh, chapeau. God, Imka, weet je nog dat je hier uh, in het huis was? Dat is ook een paar jaar geleden. Ja, maar met trouwen ook. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja. ja, precies. Toen zaten wij taart te eten. Toen heb ik mensen getrouwd. En toen was ik even taart. vergeten dat jullie op dat moment helemaal ja. niets ja, gegeten dat, hadden. Het mm, ja, dat dat dat... is onvergeeflijk Nee, nee. Toen... nee, nee ah, maar niet af. uit. Nee. Je hebt het zojuist goed gemaakt, zie ik. Ja, precies. Hartstikke leuk. Nou, ik zeg, Jacques, speel maar weer wat. En, uh... en hoe krijgen okay. wij dit geld nu naar binnen? Ja, nou, proppen. Ja. Heel hard proppen. Ja. Ja. Ja. Ja, ik kom goed in elkaar. Ik komt iemand uit bijzonder. Dankjewel. Ja, ja. Maar nee. Uh, uh, nee. Nou ja, een maat. hele Ga ik even door met Ike en Tina Turner. Voor Raymond van Eck uit Amsterdam en voor Ali Mulder bij elkaar 40 euro. The not Bush City Limits. Alright! Serious request. A church gewoon zeggen dat het gewoon een te gekke plaat is. Ja, dat weten we allemaal wel toch. Uh, one direction natuurlijk. One way or another. Uh, Anouk uit Bijlen, omdat er een stukje in zit... van kinderen uit ontwikkelingslanden. En dat heeft hij mee te maken. En natuurlijk ook omdat ze een directioner is. Uh, voor uh, de dochter van Cindy van der Staaij, Rosalyn... dat ze even lekker kan springen. En Naomi, die doet het echt altijd met de moeder. Gewoon keihard mee galmen en denken dat de buren... er nu niet blij mee zullen zijn. Maar ga zo door. Dankjewel. Bij elkaar opgeteld. 10 euro van Naomi. 15 euro van Cindy... En 250 euro van Anouk, zeggen. Ik. Wow. Daarvoor Ike en Tina Turner. Not Bushy, die limits dus. De openingsplaat van Raymond van Eck uit Amsterdam. Die uh, alweer bijna vier jaar getrouwd is. Dat is mooi. Het is tien voor okay. negen. Zo, Dennis. Ja, hé. Hey, daar ben je dan. Je, ja, bent, ik, je, uh... bent er, je bent er wel vaker geweest, maar nooit echt als een nachtkracht slaapkasten. Jawel, jawel in Eindhoven. Oh ja toch, daar ja, is man. iets had me in gedachten, maar ik denk ze gaan vast niet uh, nog een keer... Uh, ja, ik, ik voel me ook om zwaar net weer... dat ik gewoon als tweede keer terug mag komen. Ja, ja, ja. Ja, heb ik toch iets goeds gedaan in mijn leven keer, uh, ja. ja. Eigenlijk ben jij gewoon de eerste die nog een keer wordt teruggevraagd. Ja, ja ik, uh, ik denk het. Nou, daar gaan we vannacht ook even verandering in aanbrengen. <laughs> hey, buddy, nee, maar het idee maar toen heb ik dus. Een, ja, ik Martin Salfek hebben we hello, hebben we zo'n bandje geformeerd. Ja, gefarmeerd. dat was gaaf. Weet je wel? dat ik, we je doen. Ja, ja. laten we weer in de serie. Ja, en laten we het vanavond gewoon weer doen. Want ja, ja, dat jij van de muziek bent, dat mogen duidelijk zijn. Jij gaat vanaf januari, wat is het februari? Ja, januari ja. gaan we het opnemen. Een nieuw programma doen. De hit. Ik ja. vind het echt geniaal. Ik had er nooit aan uh, gedacht om een programma met singer songwriters te maken. Nee, hè? Ik vond het ook zoiets <laughs> leuk. Ja, dat gaat nu gewoon weer een stapje verder. Dus nu gaat het niet om de songwriters, maar om het liedje. Ja, nee, maar dan gaan we het later vanavond nog wel verder. Ja. Maar kortom, als je muziek kan maken. Ja, als je muziek kan maken en ook dus als je denkt, ja, ik heb een heel goed liedje geschreven. Kom dan even langs en dan mag je voor 25 euro mag je auditie komen doen en dan, uh, weet je, ah. dan gaan we weer gewoon een band formeren vanavond. Heel erg leuk zeg. Ja, ah, heel erg leuk. We gaan eventjes naar ergens anders in Leeuwarden. Zo Geer, hoe gaat ie? God, God. Nou, ik moet zeggen, de sfeer in Ecto's Heet Café. Is er weer fantastisch vandaag bij. aan het hangen? Uh, ja Giel, het is, uh, uh, ik geloof dat ik alleen maar blije gezichten heb gezien. En uh, dat heeft niet alleen te maken met het feit dat uh, de, het eten heel lekker is. Maar we hebben natuurlijk ook fantastische bediening. En daar heb ik het al straks helemaal niet over gehad. Want vandaag komt gewoon aan je tafel als je toevallig gereserveerd hebt in of Heet Café. Martin Graus! Nee! Hey. Martijn, niet likken! Er zijn een paar klachten binnengekomen binnen dat er mensen haren in hun eten hebben gevonden. Wat is dat lekker? Eh? Zonder twijfel. Van hun eigen hond. Wat is dat lekker hè Martin? Ja, hartstikke lekker is dat. Ja. Maar ik heb ook lekkere dingen voor je. Vertel eens even, want je hebt een check in je handen. Nou, we hebben het nou toch over honden en katten. Royal Canine, dat is personeel, heeft een gratificatie gekregen. Toen hebben ze allemaal spontaan... De, een stuk van hun gratificatie aan mij gegeven om het te geven een serious request. En de directeur zet ze dat bedrag van 2500 euro dat verdubbel ik. Dus 5000 euro en de gezonde voeding erbij. 5000 euro hè Royal Cadine. Nou, ik sta helemaal pedergie Paul van, uh, van de, van de rechter hier. Het is fantastisch. Uh, ja, er zijn een hoop uh, hondenblikken die we hier in de diepe gaan gooien. Martin uh, heeft vandaag dus de hele dag uh, in de bediening gestaan. Nou ja, de hele dag, een paar uur. En hij stond dus net... Te likken aan een bord. Ja, ik, ik zei nog. Nee. Niet likken. Ja. Toch doen, hè? Toch doen die, Martin. Niet Ongelooflijk, die gerechte gatverdamme. Maar uh, ondertussen, ik ga, laten we gewoon even een, een beetje een poging doen. Want we zijn er toch in het restaurant. Hè? Wat voor gasten hebben we hier allemaal? Nou, het is één grote Punica, maar als Ik zie hier bijvoorbeeld drie dames die hier gereserveerd hebben. Die uh, pakken net het servet om de mond te deppen, om het zo te zeggen. Hallo, dames. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Hoe hebben jullie het? Ja, hemels. Het helemaal goed dit. Even voor mijn informatie. Hè? Ik ben natuurlijk. Uh, de, de patron. Hè? Dus ik weet inmiddels dat het de benaming is. Is het wat jullie ervan verwacht hebben? Het is fantastisch. Echt waar. Ik heb het gevoel dat Martin Gouws aan jullie tafel heeft ja, Het is fantastisch. fantastisch. <lacht> ja, ja ja. Wat ja, ja. een avond. En uh, uh, ben je nog klaar voor het dessert? Ja, zeker. Ja. Ja, en zometeen Rigby. Hè? We gaan optreden kijken, toch? Ja, leuk. Ja, we hebben echt zin in. Ja. Ik ga nog plaatje draaien, twee uur kortom. Het wordt uh, één, groot, uh, één groot feest hier in Ektoms Eetcafé. En mocht je hier nog naartoe willen, dat kan dus nog. Uh, even kijken, het is nu nou, bijna vijf voor negen. Zo rond half tien kun je je dus aanmelden hier bij de Leo Blokhuispoort. Ik blijf het maar zo even noemen. Dat vindt hij leuk ook, Leo. Don Leo. Koning Keizer Admiraal Don Leo Blokhuis. Uh, daar kun je, je melden en dan kun je gewoon naar binnen als je een tientje aan entree betaalt. En dan kun je lekker gaan genieten van Rigby. En ik ga natuurlijk die honden in de lucht gooien, om het zo maar even te zeggen. Uh, en dan gaan we gezellig uh, plaatjes draaien. En ik denk dat ik voor Martin schiel toch even een doggybag oh, moet gaan regelen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, uh, ik zal ja, dan... ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> uh, Tot zo, uh, Geer. <laughs> ja, ik, ik, ik twijfel een beetje, jongens. We hebben nog twee minuten. Oh. Wat dan? Nou ja, ik kan wel een liedje draaien, maar ik vind het altijd lullig als een request wordt afgebroken. Ja, dus dat heb je gelijk in. Uh, dus, uh, nou ja, kom maar naar voren en sla je slag. Ja, daar is iemand lief aan het zwaaien. Ja, ja jij was aan het zwaaien. Ja, jij, ja. Hallo. Hoi. Wie ben jij dan? Ik ben Naomi. Hallo Naomi. hi Waar kom je vandaan? Leeuwarden. Oké. Okay. Hé, hey, wat is hier normaal gesproken eigenlijk? Sorry? Wat is hier normaal gesproken op het Zijland? Niks. Helemaal niks, hoor. Nee. nee dat is toch ook wat? En, eh, uh, uh, ja, wat kom je doen? Uh, kijken Mooi. en geld doneren. Oh, dat heb je al gedaan, of dat ga je ja. doen? Oké. Okay. En wat heb je gedoneerd, als ik vragen mag? Uh, ik weet niet meer precies. Nee. Uh. Bah, maakt ook niet uit. Heel goed. Nou ja, ik zie een rij van mensen met, uh, met fotocamera's en toestanden. Of zijn dat al de eerste muzikanten voor Dennis? Nee, dat kan me oh, niet doen. Nou, dat is heel snel zijn. Dat gaat wel heel snel, inderdaad, ja. Is, is daar dat mutje, ja? Wil jij nog iets zeggen? Of nee? Oh. oh. Hallo. Hallo. Ja. <laughs> uh, wie ben jij dan? Carmen. Hallo Carmen. En uh, wat kom je doen? Uh, Kijken en luisteren. Blu en heb je ook al een plaat aangevraagd? Heb je een plaat aangevraagd? Nee. Nee. Oh, ik weet trouwens ineens wel wat we met het minuutje kunnen doen. Uh,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 Marjorie. Hi Marjorie, hoe kip jij vandaag? Hé, hey, lekker jongen! Uh, nou, uh, maak me gek! Rotty kip met aardappelen! Jee, wat rot voor je! Kijk op <laughs> hoekipnederland.nl Kip de meest vanzijdige stukje vlees. Kip! Wie wij zijn? Wij zijn Promovendum en bieden al vier jaar op rij de meest complete zorgverzekering tegen de laagste premie van Nederland.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 weten ze niets.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 Geen zorgen. Promovendum.nl Hi, this is Nathan from Snow Patrol. Hi, I'm Adele. Please help 3FM. Hoi, wij zijn de OpenSit. Steun 3FM en vraag nu je Serious Request aan. 3FM. Nu. Giel Serious Request. 3. 3FM. Wombats. Waren ook ooit eigenaar van een Serious Quest Anthem. Ik draai ze vanavond met een kerstplaat, maar deze is ook lekker. Vind Matthijs de Bond ook. Tokyo Vampires en Wolves. En die komen op vrijdagavond gewoon naar buiten. Die komen naar het Silent Tour. We zijn nog uh, ja, in, in, in volle gang. Ik zeg nog eventjes de tussenstand voor diegenen die later zijn ingeschakeld. Meer dan 2,3 miljoen. Dat is echt niet normaal. Ja, dat mag zeggen. En daar staat alweer het volgende bij de brievenbus. Een hele hoop mutjes. Ja, ja, ja. Hallo! Hallo! Hallo. Hallo. Hallo. Wie, Hallo! Wie ben jij? Wie zijn jullie? Wij zijn van uh, basisschool de Malenland in de Amersfoort. Ons het lampblazen is geknutseld, om Ach, heel knutsels te maken. Oh ja, ik zie ze ook, echt leuke kersthangertjes Kerst en toestanden. Juist. <laughs> en daarmee hebben de kinderen ruim 5.000 euro opgehaald. Jongen, jongen, -jong -jong. 5.000 euro. Dus die willen weer jullie heel graag. Ja. En we zouden het heel leuk vinden als ja? jullie de Cupsong voor de kinderen willen draaien. Oh, oké, okay, maar die slapen nu al denk ik, of niet? Wat zeg je? Die slapen nu al, of niet? Nee joh, die blijven okay. al! Ja! ja. Komaan! Oh, okay. vakantie! Oh, okay. 5000 euro, dat is wel En we zijn geld, ondertussen onze collega kwijtgeraakt, Peet. Maar die is uh, toch wel een beetje een touwtrekker geweest uh, om ons hiermee mee naartoe te nemen. Dus okay. uh, nou, ook bedankt. Peet, dankjewel. Ook yes. een extra applausje voor jou. dan. Oh, okay. Ah, top. Um, ik ga straks of later ongetwijfeld die Cups omdraaien. Maar eerst ga ik even naar een andere request, dames. Heel goed. Bedankt. Jo, dankjewel. Ja, dat is een uh, bijzondere request. Uh, want er wordt gewoon gebeld natuurlijk. 09091336. Om gewoon plaatjes aan te vragen. En toen ineens belde daar Raymond van Kerkvoorde. Raymond, goedenavond. Goedenavond. Ja, je kan je voorstellen dat ze daar bij het callcentrum ook dachten. Zo. Dat is even een verhaal zeg. Ja, dat klopt inderdaad. Oeh, uh, jij bent van Sens Leren. Wat is dat? Uh, wij zijn een uh, bureau dat zich bezighoudt uh, met hele mooie vormen van leren. En dat doen we zowel uh, voor mediabedrijven en dat doen we voor onderwijsinstellingen. Oké. Okay. Um, ja, nou ja, je, je mag het zelf uitleggen uh, Raymond, want het is een heftig verhaal. Ja, wij, uh, wij steunen jullie dit jaar en dat doen wij uh, vanwege ja, eigenlijk de bezieling die onze jongste medewerker Marit de Vries voor jullie heeft. Zij heeft vorig jaar als uh, vrijwilliger voor jullie gewerkt en ook dit jaar weer voor, uh, namens ons bij jullie. Uh, ze heeft dat tot nu toe gedaan en ze heeft de afgelopen week te horen gekregen dat ze ernstig ziek is. Yeah. En dat vinden we heel erg. Maar Marit is een enorme sterke toffe meid. Komende dinsdag gaat ze onder, uh, onder het mes. En we willen Marit heel wil, graag een uh, hart onder de riem uh, steken. Dat willen we doen als collega's van Sens samen met de vrijwilligers uh, van Serious Request. En uh, ze gaat er bovenop komen. Ik heb er vandaag gesproken. Uh, we hebben het tegen elkaar uitgesproken. What doesn't kill you makes you stronger. Yeah. Marit is een hartstikke blije meid. En we hopen heel snel en, dat ze dat ook weer heel gauw kan worden. Want, want wat is er met Marietta? Um, ja, ik weet niet uh, of uh, ik het precies moet willen. Maar er nee, nee, is daar niet, een tumor ontdekt. Oh, uh, zomaar out of the blue. God, oh, god, oh, god. En um, die wordt uh, komende dinsdag verwijderd. Oh god. Nou, dat is, uh, ja, dat is heel heftig. Ja, voor ons de jongste bediende van 21. Ja. Maar ze was vandaag op kantoor. Ze kwam even langs bij voor de kerstborrel. Maar het is hartstikke sterk. Ze heeft het nog moeilijk om naar jullie te luisteren, maar toch hoop ik dat dit... Uh dit wat ze voor haar aanvraag haar wel mag bereiken, want het is een topmeid. Ja, want uh, wat je aanvraagt, dat is ook alles uh, behalve dramatisch of uh, depressief. Nee, dat past ook niet bij haar, dat past ook niet bij ons en ook niet bij jullie. Jullie nee. we, we weten ook op een hele blije manier voor een hele goede zaak te vechten. Daar doen wij ook aan mee, maar nu willen we ook heel even aandacht voor Marit hebben. Uh, en, ja. Ja, meid, komende dinsdag heel veel sterkte. Nou ja, uh, zeker namens ons ook allemaal. Uh, welke wil je horen? Ja, dat kan er mee zijn. Ik zei toch al blij. Dus dat kan alleen maar voor zijn met Happy. En dat wordt ze heel snel weer With the air, like I don't care, baby, by the way. Manguana. Leeftijd 31 jaar. Op de school waar ik les geef is het een groot probleem. Vooral bij de kleintjes. Soms zeg je op vrijdag een dag en komt er eentje op maandag niet meer terug. Die blijkt dan in het weekend overleden te zijn. Terwijl er vrijdag nog niets aan de hand leek. Het is echt een keiharde moordenaar, Diaree. We doen er hier op school alles aan. Maar besmetting zonder schoon water en zeep is moeilijk te voorkomen.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 tweetje via Giel 3FM een bittersweet symphony is het zeker voor de kids met diarree in Afrika Linda that shit up. Jasper J dankjewel, maar vooral de mensen die hem hebben aangevraagd met verf Verve, verve bittersweet symphony het is de huwelijksplaat van Rudy de Jong dus die vroeg hem aan Arjen Knol uh, oh, Arjen Knol, Dan heb je dat kutpaard weer? nee bedankt, naar mijn mening een van de beste platen aller tijden, mede door de vette tune kan ik naar blijven luisteren en dan heb je nog Wanda de Winter. Koud hè? Gewoon een mooi nummer. Monique Smelen uh, voor een tientje. En Gerard Westendorp. Het is bitter voor die kinderen, maar het blijft een mooi liedje. Ja, nou zo is het. En hij betaalt. 50 euro. Pannenkoek. Oh, een pannenkoek. Lekker hè? Ja. Bitter Sweet Symphony dus. Oké, okay, het is tien voor half tien. En ik heb het gevoel dat ik minder pannenstoelen moet gaan eten. Want uh, er gebeuren rare dingen hier in het huis. Echt een vaag soort trip. Ik zie in het huis uh, Bart-Jan Kuhne. Ah, ah, ah, ah. Dat is de nieuwslezer van 3FM. Normaal gesproken altijd gewoon deftig gekleed zoals het hoort bij nieuwslezers. Uh, die heeft nu een soort testbeeld aan. Uh, en uh, nou ja Paul, wat jij aan hebt of wat je niet aan hebt. Uh, ja. ja. Ah, je hebt me wel eens met minder gezien. Gingel. Ja dat is waar. Ik heb ja. je wel eens naakt mogen zien. Dat is waar. Maar ja. uh, ik vind dit toch ver gaan. In een blote bas. Dat wil zeggen met een reddingsvest eroverheen. En een helm op. Ja. Dat, dat zal zich later verklaren. En vervolgens is daar ook nog Dennis Wening. Die dan een groen pak aan heeft. En een hele grote bol. Tussen oh. zijn benen. Ja, en, Ik ben mijn rolletje kink kwijt ja, nou ja, Dan weet je. Dan is het maar voor één ding tijd. En dat is een, een, een, een ja, rondje. Onvervalste Veiling TV. TV. En wat denk je van Raften? Iedereen vindt dat leuk natuurlijk om te raften. Maar dit is wel echt heel bijzonder. Je kunt namelijk met Maarten Hermans gaan raften. Een van de wereldtoppers wildwater raften. Hij gaat je alle tips en tricks geven. Ben jij niet bang om nat te worden? Trek je zwemfest aan en troffel 11 vrienden op maar liefst. 11 vrienden. En al die tips en tricks van Maarten Helma Hermans. Zorg wel eerst even dat ik jullie het hoogste bot uitbrengt. Ga naar 3fn.rl slash veiling. Maar we hebben ook een bescherming voor je computer. Kijk eens even wat we hier hebben: een computer. En is die computer goed beveiligd? Dat is de grote vraag. Is hij veilig? Natuurlijk is hij niet veilig! Hij is hartstikke kwetsbaar! En je wil natuurlijk niet dat dit jouw computer zou zijn. Jij wil een computer hebben die beveiligd is. En dat kan, want wij regelen namelijk een pro voor jou. Iemand, misschien moet er nog. We hebben ook nog een toetsenbord. Zou die veilig zijn? Zou het toetsenbord dan veilig zijn? Begin je toch af te vragen? Ik... Ook niet veilig! Maar computer. als jij wilt dat jouw computer veilig is, dan ga je nu naar 3 veiling. Want wij regelen namelijk een pro voor je die hekken tegengaat. Maar dat is nog niet alles. Misschien wel het allermooiste veilingonderdeel van vandaag. En we halen hem er nu bij. We halen hem er maar bij. Haal hem er maar bij. Haal hem, hem maar bij. Want hier is de ba populairste nieuwslezer van Nederland. Wie kent hem nieuw? Bart-Jan is in de house. Goedenavond, ik ben Bart-Jan Dat was het Bart-Jan. Dat was ik het, Bart. En wat ik zei, Bartjan. Bartjan, wat wat mogen mensen dan doen? zeg het is. Oh nee, ik vertel het wel even. Dat nieuws lezen, dat kun jij natuurlijk veel beter dan Bart-Jan. Laat Bart-Jan maar gewoon lekker voor wat hier is. Fleur Wallenburg en de rest van Nederland, ze kunnen het allemaal niet. Jij kan het misschien wel veel beter. Ben jij de allerbeste van Nederland? Ga je dan zelf nu, nu, nu, nu als hoogste binnenmelden. melden op 3fm.nl slash veiling. 3fm.nl slash veiling. En wordt die nieuws lezen! is was Veiling TV! En mijn rug ook. En ze liggen alle drie op de grond. 3fm.nl slash veiling. Kijk daar naar al die mooie objecten die zijn. Staan dus nog één keer 3 fmnl slash veiling yeah, the Ja, nou ja, dat kan, want het is donker. Toploader, het is een heerlijk en vrolijk nummer. Nou, dit is het uh, Sanne van Goal, dankjewel. En ook Sandra van Vlita Tilburg. Het is het liedjesliedje van haar en de haren of de zijne 10 euro alle twee, dus dat is toch 20 euro. En daarvoor Kelvin Harris en We Found Love. Speciaal voor de broer van Douwe Tjeerstra. Dat is Jeroen uit Franeker. En Jannie Kuperes, afgelopen zondag is het E-team van de Rhythm Girls... uit Dokkum Nederlands kampioen... ensemble Rhythmic World Junior Runner-up geworden. Ik lees gewoon op wat er uh, ingetoetst is op 3fm.nl steeds plaat. Met een trill-routine. Oh, het is dus met die stokjes gooien, ja. Ik ben zo verschrikkelijk trots op deze dames. Nou, dat mag je zijn, Janny. En dankjewel voor jouw 25 euro. En Douwe ook bedankt voor uh, 10 euro. Dat is top. En dan nu, in het kader van eventjes een gevoelig momentje... gaan wij... Naar Margarita. Hallo, Margarita. Hi. Hi. Nee, het is niet dat je Marco Borsato op aangevraagd wordt, voor de duidelijkheid. Dat klopt. Nee. Want dat zouden we ook niet draaien natuurlijk. Geintje natuurlijk. Geintje natuurlijk. Nee. Geetje, natuurlijk. nee uh, ja, Margarita, hoe ziet jouw Kerst eruit? Uh, heel gezellig. Uh, met kerstavond ga ik uh, met mijn vriend mee op de vrachtwagen. En dan uh, de, dinsdag, of woensdag gaan wij uh, maar wacht kerstavond Maar wacht even, jij praat hier een beetje over en jij gaat dan uit, uit een soort van romantiek bij jouw vent gewoon in de cabine zitten. Ja, klopt. Ah, ja, vind ik echt <totstut> mooi. Dat vind ik, echt, ik laat gewoon de toeter nog even horen, want echt... Madden truckers onder elkaar, we weten hoe dat is. Dat is, uh, ja, nou ja dat, is, dat is echt top. Ja, inderdaad. En dan, en dan sorry, dan de kerstdagen? Uh, de eerste kerstdag gaan we onze ouders uitnodigen. Dan komen ze lekker bij ons groen hm? uh, En de tweede kerstdag uh, gaan we bij mijn ouders uh, ja, ook lekker eten. Ja, nou ja, uh, sorry hoor. Uh... Ah, ja, ja... Weet je, over dat eten te beginnen, maar goed, ik vroeg hem misschien ook naar en dat is kerst ook wel een beetje. Uh, het mooie vind ik Margarita is dat jij eigenlijk wenst voor kerst dat je met hem voor altijd zal zijn. Ja, klopt. Nou, dat vind ik echt een mooie gedachte. Uh, gaan jullie ook echt trouwen? Ja, we gaan echt trouwen. Hebben jullie al een datum? Ja, dat is uh, 22 augustus 2014. Oh, wat mooi zeg. Nou, ik hoop uh, een jaar later, ik hoop uh, in de zomer van 2015 eindelijk met mijn liefje te gaan oh. trouwen. Ja, oh, leuk. Echt, echt waar, echt waar. Echt waar. Ja, ja. En waarom dan? Nou, omdat zij het komend half jaar weg is en je weet hoe vrouwen zijn, die willen toch het een en ander aan de voorbereiding doen. Dus 2014 wordt hem niet en toch als het zonnetje als schijnt. Ja, nee, dus, hey, dat dus moet je daarom wordt het 2015. Maar goed, um, het is een ultieme kerstclassic. Je kan je voorstellen, Margarita, hij is niet uh, door uh, jou alleen aangevraagd. Mm -hmm. Het is een veel aangevraagde plaat. Ik noem even wat namen. Isabel Sanne Hennekes, omdat mijn dochters het een leuk liedje vinden. Rebecca Bruinsma, Dorp voor Koen. Oké. Okay. Zoe Sandkuil, omdat het bijna kerst is. Omdat ik het vandaag ook op school heb gezongen. En omdat ik er gewoon ontzettend vrolijk van word. Mirjam Alguera, of Algera. Joey Vitella, mijn vrouw bepaalt. Ik vind het allemaal best. Maar toch even 100 euro betaalt hij ervoor. Uh, dan heb je nog M. de Jong, uh, voor Marije. En die betaalt gewoon... 50 euro! En Marije is zwanger, dat is ook mooi. Uh, de heer Lieveld uit Maastricht heeft hem ook aangevraagd. En ja, zo kan ik doorgaan. Dit is echt zo'n klassieker, zo'n kerstklassieker, die zeker gaat langskomen volgende week in de Top Series Request. Hey Michiel, heb je al een aanzoek gedaan dan? Ja, heb ik al gedaan. Ja, ja. Echt waar? Ja, ja, ja. Oh, en hoe was dat? Ja, nou, dat, dat, was... Was, uh, man, dat was in Rome, echt uh, man, Nee joh! Ik had echt helemaal bedacht dat ik het ging doen, maar ik wist niet precies waar en hoe. En... Dus ik smokkel die ring in mijn jasje, want we gingen ergens lekker eten. Ja. En ik zeg op een gegeven moment tegen haar. Uh, in een restaurant? Want nee, even nee, nee, we waren, we waren nog niet in het restaurant. Nee. Ik zeg terwijl we in de taxi zitten, ik pak haar hand vast. Ze zegt: Wat heb je zweterige handen? <laughs> ik zeg: Ja, maar het is ook heel warm hier, schat. Het is, ik heb het bloed heet. Ja. En ik had tegen die taxichauffeur gezegd: Niet bij het restaurant, ik wil bij dat park. Nou, oké. Okay. Uiteindelijk zet hij het af bij het park. En daar zijn we het park ingelopen. En, en mijn liefde zei alleen maar. Wat, wat, wat gaan we doen? We moeten naar het restaurant. Ik zei: jij wil even gewoon een wandeling maken. Het is zo warm. En bla bla bla. Nou ja, goed. Lang verhaal kort. Daar ergens in een mooi park in Rome. Maar dan, moet je, dan wacht je op het moment Dan wacht je dat je, op het je moment. denkt: ja. oké, okay, nu bij deze nou, boom. Daar zeg je wat, daar zeg je wat. Want de hele tijd waren er honden. En ja, ik hou niet van honden. En die waren <lacht> mensen daar aan het uitlaten en zo. En uiteindelijk ben ik naar een uh, ja, eigenlijk meer een soort begraafplaatsachtig plek gegaan. <lacht> ja, dat is romantisch? Ja, nou ja, het was bij een kerk in ieder geval. En er kerk was niemand. Werk, ja, ja, weet ik wel, er, ja. Was, er was niemand. En, en toen zei ik, nou laten we hier even zitten. En toen voelde zij het, denk ik al lang. En toen? En hoe zei je dit? Heb je nog, heb je nog een soort verhaaltje vooraf gehad? Ja, ja, ja. Van schat, zeker. je bent nou, ja, de enige ja, van mij? Dat verhaaltje ja. had ik natuurlijk tienduizend keer gerepeteerd. Maar ik begon Gelijk te janken. Echt? Ah. Ik, ik kon niet praten. Ik was voordat voor je dat gevraagd. Voordat ik het had gevraagd. En uh, ja, toen ging ik een liedje voor de zingen. Dat is wel heel intiem. Omdat, een een liedje, ja, daar ga ik nu over. doen. in een rijtuig. Dat liedje dan. Ik uh, nee, liedje dat dan. ga ik niet doen. Ja. En vervolgens uh, nou ja, pakte ik het doosje en nee, klaar. Het ringdoosje ja. dan? Ja, ja, drinken, ja. ja. god. Yes. In zo'n park, ja hoor. Oh, oh, oh, oh, oh. Nee, ook okay, nee, precies. Gewoon een ring. Ja, nee, nee. Uh, Margarita, sorry hoor. We dwaalden even af. Ja. Dennis Wenning ja. is hier de Nachtkracht. Het was een romantisch verhaal, maar het wordt ineens superordinair. Uh, nou, dat vind ik dan wel leuk om te weten. Hoe is het bij jou gegaan? Want uh, heeft hij jou gevraagd of jij hem? Uh, hij heeft mij gevraagd. Oh, echt waar? En waar? En hoe? Uh, in een uh, keuken. In een keuken? Iets wat ruimte op keuken. Even kijken, wat ruimte er op keuken? Uh, heuken, heuken. <laughs> nou ja, goed. En hoe vroeg hij het dan? Sorry? Wat zei hij dan? Uiteindelijk? Uh, hij zei, ik heb geen ring, maar ik doe het met een kaarsje en toen ging hij op zijn knieën. Ja, dat vind ik echt top. Met een top. kaarsje? Ja. ja. En uiteindelijk is dan het motto, jij mag het nu zeggen dan, Margarita. <laughs> Wil je met me trouwen? <laughs> nee, ja, nee, maar even met de kerstgedachten. <laughs> snapt het niet. Deze snapt het niet. Even naar de titel van de chanson. Uh, ja, dat ik gewoon uh, altijd bij hem zo blijven, hè? <laughs> All I want for Christmas is... Ja, is, ik. is you... Ik ga hem voor je draaien en ik wens je alvast een heel gelukkig huwelijk. Ja, dankjewel. I don't want... Je Kip Kerry hoor. Ja. Mariah Kip Kerry was altijd. <laughs> en all I want for Christmas is you. Het is tien uh, over half tien. En Dennis, wie ja. is de nachtkracht? Ik wil, ik wil nog even één keer duidelijk maken wat dan precies. Jij bent de nachtkracht. Wat ik, is de nachtopdracht? Ja, de nachtopdracht is dat ik gewoon uh, muzikanten zoek. Ik zoek mensen die muziek kunnen maken, maar ook mensen die liedjes schrijven. Dus, uh, weet je, dus eigenlijk als je, uh, uh, weet ik wel, uh, in Amsterdam bent, moet je gewoon nu in de auto stappen. En ja. brum, ja, als je echt. Ja, als je, ja, je zoekt. Ja, ja. Zoek je mag zo het glazen huis in. Wel even maar we zoeken gewoon een gitarist, een bassist, Go ja, een trio. Een wat maakt ja, mij niet uit. Ik, ik weet ja. nog van uh, twee jaar geleden dat we nou ja, uiteindelijk op een heel grappig. Uh, ja, ja, heel leuk. Om, heel, heel leuk informatie. Ja. Ja. Maar, maar, maar ben je op zoek naar iets speciaals? Zeg je het moet iets met rock zijn of het mag ook klassiek Nee, het of... mag alles zijn. Ik wil gewoon op zoek naar een goede hit. Als mensen denken: ik heb een goed liedje geschreven. Lijkt mij heel leuk als mensen hier komen. En dan dat we dan de rest omheen een bandje gaan formeren. Okay, okay, en dan ja. aan het einde van de nacht hebben we gewoon een nummer. Nou, top. Dus uh, mensen, maak je muziek. Komt vooral naar het Glazen Oké, okay, nou dat is een. Kleine is auditie hier uh, dan voor de voor de brievenbus. Ja, natuurlijk. Uh, ja, even, okay, even kijken, ja. maar er staan uh, wel een paar leuke kerstengeltjes, moet ik ja, zeggen. In ieder geval. Hallo, kom even hi. bij de hoi. Hallo. Hallo. Uh, even een selfie. Ja, leuk. Een selfie, ja. ja precies. Moeten we even met ons en uh, ik zou zeggen, als je dat doet hier, kom vooral langs. En we gaan op de foto en toestanden. Maar Twitter ook hè? Twitter dan met uh, de hashtag ja. SR12. Oh 13. <laughs> Tijd gaat snel gezellig ja, ja. Het is qua weer voorbij. En, en hier <laughs> Het is de uit de klaar. SEMEATS! Yeah yeah! I fell asleep when I woke up.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 You practice what you preach, and what you turn the other cheek? Mother, father, Father, Father, help us send some guidance from above. These people got me, got me questioning.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 The If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. What's the truth, y'all? Come on. I don't know. Oh, what's the love, y'all? Forgetting things, but dying, children hurt, pain, and in crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, father, father. father.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 Ja hier, dan mogen het duidelijk zijn, hier is de liefde Tom die vindt het een leuk liedje. Nou ja, top. 14 euro. En Nicky Steeman voor 10 euro. En Godelieve lieve Jacobs, eigenlijk vind ik het een echte kerstplaat. Stilstaan bij hoe we in de westerse wereld omgaan met de aarde. En met elkaar. Als leerkracht hebben we met de klas op uh, school dit nummer ooit gebruikt. En nou ja, ik snap het wel. Um, ja, nou ja, voordat ik wegga, want na tien uh, ja, dan ben ik er niet meer. En dan moet ik echt, echt, echt gaan slapen. wil ik nog één keer even zailand. zien. Sorry, sorry. Ja, sorry. Je moet hem aanvragen. Ja. Uh, daarnaast is het even tijd om, uh, om eventjes stil te staan bij waarvoor we het doen. Ja. Erik Corton die maakte samen met het Rode Kruis een, een, ja, een indrukwekkende reis uh, naar Burundi. Reportages maken over de stille ramp. en Hij heeft ook verteld van tevoren, het kan wat overstuurd klinken, maar dat was gewoon meer vanwege de kinderen die zijn dingetje te hard zetten. Dat vind ik dan weer zo schattig. Maar het is een hele indringende reportage die hij maakte. Mijn bericht uit Burundi. We zijn nog iets verder buiten de stad gereden... en daar is nou dan weer een, nog een riviertje en die is beduidend groter... en er stroomt meer water door dan de rivieren die we tot op heden hebben, hebben gezien. En kijk, je hoeft niet altijd bang te zijn voor water. Water is natuurlijk ook gewoon een hele, hele goede plek om te zijn... Uh, om, te, om inderdaad je kleding te wassen en om water te halen... waarmee je uiteindelijk, als je het maar kookt, dan gaat het goed... Maar in die kleine stroompjes, in die buitenwijken van Bojumbura... Uh, stroomt smerig water. En nou loop ik hier zo idyllisch langs de waterkant... en dan zie ik hier een slachtplek. Dat wil zeggen dat hier smorgens geiten, uh, runderen... en uh, waarschijnlijk ook kippen geslacht worden. En die slachtplek... daarvan loopt het, het bloed zo de rivier in. Maar ook het geronnen bloed blijft daar dus liggen. Dus het stikt hier van... Het stikt hier van de vliegen. Wat uh, Ik loop even een stukje weg. Uh, en dat is, dat is ook zoiets. Het is natuurlijk niet hygiënisch. Ik bedoel, beesten moeten geslacht worden. Dat lijkt me logisch. Uh, maar ze laten het hier zo de, de rivieren lopen. En als ik naar links kijk, zie ik dus die plek waar ik net stond met die vliegen. En dan kijk ik naar rechts, draai ik mijn hoofd om. En dan zit hier op 5 meter afstand een jongetje te plassen. Heel goed, en even verderop. Uh, staat een familie kleding te wassen... en worden er twee jerrycans gevuld. Het heeft alles te maken... echt alles te maken met... onwetendheid en armoede. Als je niet weet dat je van slecht water ziek wordt... als je niet weet dat je daar diarree van krijgt... als je kinderen daar diarree van krijgen... je jonge kinderen daar diarree van krijgen... Daar gaan ze er gewoon dood aan, omdat je het niet weet. Als je niet weet dat een slachtplek zo vlak aan het water... met al die vliegen en die narigheid, dat, dat bloed wat gaat liggen bederven... dat dat zorgt voor uh, besmetting van, van het water wat hier stroomt... dan... Uh, als je dat niet weet, dan blijf je dat doen. En ook al weet je het wel en ben je arm... en je hebt geen geld om, om schoon drinkwater te veroorloven... of het water zo lang te koken dat het drinkbaar wordt... Ja, dan ben je helemaal de klos. En uh, Burundi is een arm land. Een heel arm land. Dus uh, meer dan 60% van de bevolking kan het zich bijna niet veroorloven... om, om schoon en goed drinkwater uh, aan te schaffen. Ook al is het maar een paar centen. Oh, men, die vliegen hier. Het <coughs> stinkt ook, zeg, geronde bloed. Gadverdamme. Ik word ontdekt door een groepje kinderen die op me afrennen... en willen weten wat ik daar sta te doen. Ze staan met hun blote voeten in het geronde bloed te zingen... Wil je mijn reportages uit Boerunie terugluisteren? Check 3fm.nl/slash ja. Ik wilde geen showstopper zijn, maar voor meer informatie en jouw bijdrage, check nu snel 3fm.nl. Like a candle and its flame bring back the light.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 day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 Is uw auto nog niet winterklaar? Kom dan voor 6 januari naar uw Renault-dealer en doe de wintercheck voor slechts 9,95. Maak een afspraak op RenaultWintercheck.nl Onze Binky. Nu een pup. Straks een grote bink. Maar welke voeding laat hem gezond opgroeien? Nou, het is belangrijk dat Binky voeding krijgt die precies is afgestemd op zijn leeftijd, grootte en ras. Ook voor Binky heeft Royal Canin speciale pupvoeding die hem gezond laat opgroeien en zijn weerstand ondersteunt.